Waarom is dit allemaal mogelijk? is my controller, the corruption of your Destruction of your soul. Don't let them hold your mind. They wanna control mankind. You can take it like their only intention is to explore the earth. We can take that with a fact. And you trust in their deceit. Your mind causes your defeat. Laten we zeggen, Nederland kan het weer. Die VOC mentaliteit. normaal, man. Dat acht. Doe het normaal, man. Lekker zo, Lekker Niet live. Het is donderdag 7 november 2013 en dit is de 21ste uitzending van Net Niet Live. En na een weekje weer heerlijk afgeleid te zijn, zijn wij weer bij jullie, lieve luisteraars. Mijn oren duizenden er nog van, hè? Van al dat uh, gelul. Wat een zijt, week? Ja, ja, niet alleen qua weer. Het was alles. Het, was... het nieuws paste zich aan het weer. Ja, druidig. De partij van de Arbeid die vertelde dat ze waarschijnlijk toch wel gingen toestemmen met de JSF. Allemaal het scheid, scheid nieuws. Dat kan je wel zo, zo noemen, ja, ongeveer, ja. Um, ja, maar... Voordat onze mensen allemaal gedeprimeerd uh, afhaken... Niet doen, niet doen. We hebben natuurlijk wel uh, een uh, volle show voor jullie. Nou, ik heb nog wel een leuk uh, clipje om ermee te openen op. Even van die, die, die net niet live gevoelens. Die net niet live community die we met z'n allen zijn. He, dat dat eenheidsbewustzijn bewustzijn wat we hebben... Gevoel van we worden genaaid door alles en iedereen. Worden met z'n allen genaaid? We worden met z'n allen genaaid en we worden niet alleen in Nederland genaaid, we worden globaal genaaid, maar ook in Europa. Ja. En we hebben daar ook een woordvoerder voor? Ja? Dus, ja, alle... Wij, of, wij, of, wij als, als, als, als Net Niet Live Community. Oh, we hebben onze woordvoerder? Ik vind, ik, nou, hij is, uh, het is geen Nederlander. Nee, dat kan natuurlijk niet. Maar het is de enige man die ik ken eigenlijk bijna die wel echt compleet ons uh, gedachtegoed iedere keer weer neerlegt. Oh, ik denk waar je heen wil. Ik weet het wel. Ah, nou, gok maar. Uh, Nigel. Nigel. Nigel Farage. Van de UKIP. Hij staat naar uh, boven. Hoe heet hij, hoe begint hij? Europarlement. Het scripteert Europarlement, Farage legt van Rompa over de knie. Letterlijk? Ja, letterlijk. Nou ja, niet helemaal letterlijk. Maar van Rompa er waarschijnlijk niet aan mee willen werken. Maar uh, hij vertelt wel even goed in geuren en kleuren... ...wat wij eigenlijk ook allemaal, wij als Nederlanders zeker ook... ...over uh, het hele zaakje, stinkende, onrechtmatige zaakje, daar denken. Oké, ik ben benieuwd. Nigel doet het altijd goed. Ron Farage. Farage. it's been a long time. Uh, <laughs> loving to see you. Today's November the fifth, the big <laughs> celebration festival day in England. Uh, just over 400 hundred years ago, there was an attempt to blow up the Houses of Parliament with dynamite and to destroy our constitution. Uh, that was a violent approach. You, of course, have taken the dull, technocratic approach to all of these things. And indeed, uh, what you and your colleagues. Say time and again, uh, you talk about e-initiatives and what you're going to do about unemployment. Uh, but the reality is, nothing in this union is getting any better. Indeed, The accounts, I thought it was 18 years in a row, the accounts haven't been signed off for. I'm now told that it's 19 and you're doing your best to tone down any criticism. Uh, whatever growth figures uh, you may have, they're pretty anemic. And youth <laughs> unemployment in the Mediterranean is 50% plus in several states. And of course, you'll notice there is now a rise in opposition, real opposition, and much of it pretty ugly opposition, not stuff that I myself uh, would want to link hands with. You know, it was three and a half years ago that I got into some trouble <laughs> by questioning who your tailor was, <laughs> uh, and they fined me 3, euros for doing so. Of course, I clearly was wrong. Look at you today. You are the smart, snappy young man around town. <laughs> But there's no question that your legitimacy hasn't grown in those three and a half years. In fact, neither you nor the Commission, even the Parliament, none of that connection with ordinary people has got greater. And that's why there is an electoral storm coming. And there's something very dramatic is going to happen in the third week of May next year. But you can stop it. Oh yeah. You can stop these dark forces as you see them swarming into this Parliament by actually admitting openly. The time has now come to legitimise or otherwise these institutions by holding free and fair referendums in the member states as to whether your position should even exist. Because the French and <laughs> Dutch said, Mr Van Rompuy, you shouldn't exist. And he vetoed it, and yet you continued regardless. Are you prepared to sit there and wait for the electoral storm, or will you take the initiative and do your best to legitimise democratically this European Union or not? Dan nou gaat, nou gaat Van Rompuy even in het Frans, een paar zinnen. Hij heb het wegeknipt, want Frans staat een beetje Maar die gaan en en dan proberen om Lollig te antwoorden de op Farage. Van, uh, oh ben de ik de zo de belangrijk de dat ik er met eentje de dat de allemaal de tegen de kan de houden, zegt hij, oh bobo. Well, just for a moment there, it got fun. You got angry with me. and It all became <laughs> impassioned, and that was brilliant. Uh, because prior to that, it was the usual dirge, wasn't it? it was Mr. Van Rompuy talking about a single supervisory mechanism, a resolution fund. What real people are talking about is the lack of jobs. The insanity of, in our case, opening the doors next year to the whole of... Romania and Bulgaria. Um, so maybe, Mr Van Rompuy, the answer is to ignore my pleas for a referendum uh, but just to sort of come out and start attacking me and the Eurosceptics and maybe then we'll make it a real European election. But I warn you... The language that you and the rest of the European Commission use is not the way that ordinary people speak. It's not how they feel. And honestly, you sit there in front of that flag behind you. That flag and your position were rejected by the French and Dutch in 2005. Yes, yes. You carried on regardless. You have no legitimacy. Let's fight it out on the battleground next May. Nick, ik kan me nog herinneren dat we die stemming in, uh, die hadden. Ja, in ja, ja, ja, ja. En ik Doe. heb daar overtuigend voor de eerste keer echt in dat ik echt blij was dat ik ging stemmen. Nee gestemd. Ja. Ik kwam naar buiten. Toen kwam er een, een bekende van jou ook nog. Kwam die Erik. En die kwam naar buiten te zetten. En die, die fantastisch man. Ik zie die hele heroïsche beelden. Die, die kwam naar buiten en die ze riep vier la FRANCE! Want Frankrijk al een paar dagen daarvoor had al nee gezegd. En ja. we dachten echt van we gaan het Europese parlement... We gaan het tegenhouden. Tegenhouden. We houden tegen. En toen ja, de, grond, het... de grondwet was het, de Europese grondwet. De Europese grondwet. En toen kwam de deceptie dat, dat niemand naar ons bleek te luisteren. Nee, want toen hebben ze een paar maanden later hadden ze het in één keer toch... Hoe noemden ze dat? Hadden ze het in één keer uh, toch even doorheen gepleurd. Zouden ze het en, toch doorheen gepleurd. toen gingen ze nog wel een keer vragen aan, die, aan, aan ons. Maar dan gingen ze zeggen, nou, van niet houden. Ja. Fuck it. Pering eens. Zo zijn ze altijd. Maar dit is wel een goed beginnetje. Lijkt me want hoe deze show verder ook gaat. En welke onderwerpen we verder ook gaan behandelen. De toon is gezet. De net niet live community. Ja. Betwijfelt het bestaansrecht van de EU. Van Van Rompuy en al die andere fucking slavenhouders. Die ons in deze economische kutcrisis en economische kuttijden houden. Ik moet jou feliciteren. Feliciteerd. Maar? Ja, om toch als we nu over de politiek hebben. Ik heb een clipje over de politiek. En ik kreeg, ik kreeg hem zo toegeworpen. Het clipje, het is namelijk vandaag, van de week was het een jaar. Hoe uh, heet het kabinet? Rutte 2? Dus dat was een jaar? Ze, zijn, ja, ze waren een jaar Sorry. oud, ze, twee. Ze, hebben het, uh, het, ze hebben een jaar voorgehouden. Het voelde een eeuwigheid, toch? Ja, ik heb er een korte clip van wat reacties van wat uh, mensen. Maar niet, was, niet iedereen uh, is er echt. vreugde lijkt me. Aan de ene kant bij, bij sommigen wel, maar anderen... Die waren nog die waren niet echt blij. Ah hoor. Meneer Plasterk, gefeliciteerd met één jaar Rutte 2. Ja, dank u wel. Vorige kabinet waar ik in zat was het langzittend kabinet van deze eeuw, Balken 4. Dus we hebben nog een hele tijd te gaan. En dat gaat u halen, denkt u? Dat gaan we halen. Dat was drie jaar en ik denk dat dit kabinet de voet aan doet voor het land om er weer uit te zitten. En door te regeren dingen te doen die je moet doen. Ja, gebeuren. hij heeft een baan. hij een, baan. een baan. Maar ja, al die, weet als, uh, als het, het, het omgaat met informaties en uh, akkoorden, uh, is dat een lang leven beschoren? Nou ja, we hebben nu ons eerste overgangsrapport. En uh, nu voor het eindexamen. Dus, uh, en dat is 2017. Ja. Wat is dat u bij daarop attendeert. Maar het lijkt mij een kwestie van harder werken, beter je best doen. Ik ga ik nog niet langer zullen zijn leven zingen, hoor. Meneer Wilders, mag ik u heel even feliciteren? Natuurlijk, uh, mevrouw uh, van Novan. Met één jaar uh, kabinet Rutte 2. Oh, nou, dat is niet bepaald een felicitatie uh, waard. Hè? Nog een jaartje langer aan heel Nederlandse dan de WW. <laughs> ik denk dat u de felicitaties wellicht aan de heer Rutte zelfs zult moeten uh, uitspreken. Ik dacht hier, ik kon er niet, dat je eerlijk gecondoleerd zou zeggen. Maar eh, ja, wat moet je ermee? Je hebt meegewerkt aan een prachtig akkoord, vindt u zelf? Ja, maar dat was nadat uh, de, de baby uh, een jaar lang maar met moeite ging lopen. Dus gelukkig staan ze nu. Wat mij betreft kunnen ze ook ja. uh, nu gaan regeren. Maar ik ga er nog niet op staan jagen. Ik nou, nou, weet niet of we nou zo nou ontzettend uh, blij moeten zijn hoor. Gezien het gestuntel wat en je? het telkens weer opnieuw ja. akkoorden moeten afsluiten, niet echt ja daden kunnen stellen. Dus ik weet niet of we daar nou zo blij mee moeten zijn. Maar uh, goed, ze zitten er nog. kijk Als het gaat over, uh, over de inhoud van de politiek waar ze het afgelopen jaar mee bezig zijn geweest, dan ben ik daar natuurlijk niet blij mee. En dan is er al een reden om daar uh, ook geen felicitatie voor uit te doen. En ik hoop dat ze niet een tweede jaar volmaken, maar dat ze uh, snel weggaan. Nederland blijft achter en dat is geen goed uh, cijfer dat is een na een jaar ertoe twee. Al, het is nee, niet echt wat ze mee vieren. Nee, maar ik vind dat iedereen op zich wel redelijk eerlijk antwoord. En hmm. in, in, in de verwachting. Alleen, uh, we hebben ooit uh, uitgesproken dat politici die in Wageningen wonen als Wageningen beschouwd worden. Oh ja. En dat ze die, die altijd beschermen in, in, in, in zekere zin. Maar dat begint me een beetje moeite te kosten. En ik zal het blijven doen hoor. Maar bij, uh, hoe heet die, uh, die rat? Pechtel. Pechtel, Dijsselbloem. Wie wil je? Pechtel. Pechtel. Pechtold die zegt nou dat van, uh, nou ik ben niet blij, ben maar niet, niet, niet, die, die werkt gewoon mee. Hè? Dat is net zoals dat je vroeger bij ja, Hij zegt van de baby kon amper lopen. De baby kon amper lopen. En dankzij Pechtold kan nou de baby lopen. Ja, maar van de baby hou je. Dus Pechtold vond van het begin al vond hij al Schat een schattig, kut, schattig, schattig Schattig baby'tje blijkbaar. Ja, terwijl ik nu een kit kut kunt vinden. Ja, dat kan ik. Ik weet niet, Dorf, niet Pechtold is niet oprecht in dat. Dat is een Pecheltje Pechtold zit in een kutpositie, want die heeft zich vergist. Die had niet verwacht dat er zoveel kritiek zou komen op het feit dat die, uh, ja. die gasten mee ging helpen. Oké. Okay. Nou jongens, ik vind het wel even tijd om uh, weer even naar onze grote vrienden te gaan. America, Fuck yeah. ja, het is maar een korte, korte jingle waard hoor. Het is een korte jingle waard, want ik ben er niet echt blij mee wat onze grote vrienden nu weer gedaan hebben. Oh mijn god, wat is er gebeurd? Maar ze hebben het voor elkaar weer. Team America heeft toegeslagen. De wereld is weer een stukje veiliger. We kunnen rustig gaan slapen. Want uh, Ali Moussi, uh, weet ik veel hoe hij heet, kan uitschrijven hoe hij heet, maar de leider van de Taliban in Pakistan is dood, uitgeschakeld, gedroond. Finito. En do dan komen we niet meer mee. We komen we weer terug naar het deel van wat het wonderlijk is, Mick. ik heb vandaag gelezen, er is alweer een nieuwe leider. Misschien ik eens even het nieuws erin gooien? Ja. De leider van de Taliban in Pakistan, Hakimullah Mehsud, is gedood met een drone, een onbemand vliegtuigje. De Taliban hebben dat bevestigd. Vliegtuigje zegt hij wel. De weer. auto waarin ja. Mechsoed zat, van werd dood. vandaag onder vuur genomen in het noorden van Pakistan. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor de dood van duizenden mensen. De Taliban-leider zei vorige maand nog dat hij open stond voor vredesbesprekingen met de Pakistanse regering. Vooral om een einde te maken aan de drone aanvallen. Mensen, alles om een einde te maken aan de drone aanvallen. weet je wat ik nou besef? Hij, hij, hij heeft duizenden doden op zich geweten. Ja. En de VS maakt nu meer dan die duizenden doden om hem uit te schakelen. En daar zijn ze nu heel blij om. Fuck yeah. Nou, dat niet alleen maar. Want hij zit dan in een auto, zat hij alleen in die auto, er zijn nog meer mensen, weet je wel? Collateral damage. Ja, maar, maar, dat, maar dat niet alleen. Duizenden doden. Ja, als je het op Wikipedia volgens mij opzoekt, of, op, ja. of op een betrouwbare bron, dan kom je gewoon. Tienduizenden doden tegen Afghanistan, Pakistan, Nick, Pakistan hebben, Somalië, Jemen. We hebben een tijd geleden het er een keer over gehad dat uh, Al-Qaeda en de Taliban al die leiders, alleen maar bezig zijn met nieuwe leiders opleiden. Op want ze schieten er bij bosjes neer. Dan zijn ze het meeste. Drukken. Nou, dat is dus vreemd iets. Dus deze, deze uh, Mechelleber, uh, die heeft duizenden doden gepleegd. Maar hoe kan dat? Want hij kan er nooit langer dan een half jaar zitten. Want ze dronen iedereen die er mensen. Als je er een jaar zit, dan ben je al gedroond. Dus ja. hij kan nooit heel langer gezeten zitten. Ja, dat zijn Al-Qaeda dingen. Taliban, dat is Taliban Pakistan. Ja, Pakistan. Zeg maar. Ik wist helemaal niet dat daar een Taliban zat trouwens, maar. Ja, dat daar was. Er ook biladus toch ook in Pakistan? Ja, maar de Taliban was er altijd in Afghanistan. Die moesten ja, maar, toch uit Afghanistan verjagen. Ja, maar die zijn toen, toen gevlucht naar Pakistan. Naar Pakistan. Daar zijn ze op een gegeven moment werden ze verjaagd uit Afghanistan en dan gingen ze naar Pakistan. Dat was het gevaar. In Pakistan was gevaar, want een atoombom. Dus stel je voor dat de Taliban heel veel invloed in Pakistan zou krijgen. Dan konden ze misschien wel een atoombom gooien, met. Dan was het geloof. Hmm. Maar er is weer een nieuwe, uh, ik heb een vreemde week vandaag gehoord. Er is vandaag een nieuwe leider van uh, Taliban Pakistan uh, aangemeld. Ik heb er geen clipje van, maar ik, ik heb het geleden. Hebben ze een verkiezingen gehad of was het kon je op de, de, de TV een TV-show. Gewoon een niks uitroep. Dus er is een comité, ik denk, ik denk dat het bij de Hebben ze het Heb je niet uh, de voice of uh, Pakistan? Dan, uh... Ze gaan met z'n allen in een schuur te gaan zitten. Alok Nee, ze gaan met z'n allen in een schuur en dan uh, de deuren dicht. En dan gaan ze heel lang vergaderen. En op een gegeven moment komt er uh, bruine rook <laughs> of paarse rook. In paarse rook is er nog geen nieuwe Taliban-leider. En bij bruine rook is er nieuwe Taliban-leider. Oh, zeg maar. En zeg maar, hij heet... Uh, vergeef me dat ik zijn naam nou niet helemaal goed weet, maar... Mullah. Hij heet van tevoren Mullah. En hij heet die Jalalbil Abadullah. Dat is een mooie rijmende naam. Ja ja ja, ja, ja, ja. Maar er werd een heel, mooie hoofddoek om. heel groot bekendgemaakt op het, door het, door het, door het uh, Pakistanse Taliban-organisatie. Uh, en toen dacht ik... Dat is toch stom... Niet doen. Waarom, waarom gaan al die organisaties, want dat doet Al-Qaeda ook, als ze een nieuwe leider gekozen hebben, heel hard bekendmaken maken dat, je, dat het een nieuwe leider is? Ik zou dat ja. niet willen. Als ja. ik de nieuwe leider van de Taliban in Pakistan ben, dat is het eerste wat ik zou zeggen. Jullie houden je bek. Ja, niemand hoeft in het. groep te Maar als je een goede misdaadorganisatie hebt, zoals de maffia, dan wist je het ook. Niemand wist wie de leider was. Nee, natuurlijk niet. Het tractoontje was. Bij Al-Qaeda, dan moet iedereen weten dat het. Iedereen moet het weten. Maar het is dus geen eer, denk ik, om de nieuwe leider van Al-Qaeda te worden. Het is meer een soort straf. Ik denk, als je in die. van de Taliban. als je in die groep. echt niet lekker ligt. dan ze je niet mogen. Ja, ze heeft tijdens de koffiepauze. En je gekke grapjes op je computerscherm En ze mogen je echt niet. Dat ze dan met z'n allen besluiten: ja, fuck it, het is wat tijd. Hé hey, hey, uh, hey Mick, jij bent de nieuwe leider van de Taliban in Pakistan. Hoppakee. En dan wordt een bericht naar buiten gebracht: binnen een dag of 17 zie je een klein ombemand vliegtuigje jouw kant op komen en ze blazen hier in de wereld aan. Het is gewoon een uitgesteld dood. Ja, en executie. Uitgestelde executie. Blijven we het een raar fenomeen vinden. En daardoor ondermijnt de Taliban zichzelf, want daardoor komen niet de beste mensen boven. Taliban zou, net zoals de PVV zou moeten, een democratische organisatie moeten worden. Wij moeten ook het recht hebben om lid te worden van de Taliban. Ja, maar wordt het dan niet, dan wordt het uh, heel erg ongeleid, dan wordt het echt... Uh, maar het is wel democratisch, mek? Ongeorganiseerd. Ja, het is mijn best, zijn. je kunt misschien wel niks beslissen. Ik wil geen lijn meer van zo, maar het is wel democratisch. Een is eten. Waarom heeft de Taliban geen kinderafdeling? Want hoe communiceren ze met elkaar? Als we maar één leider hebben. Ze kunnen niet communiceren, want dan zie jij het droomtje meteen. Ik denk dat ze ook bergen, dat ze, dat ze van die vlammen hebben. Just als uh, de grote en de asterix al. Anders dus ze afluisteren. Dus je, moet, je moet eigenlijk meerdere leiders hebben. En ook nepleiders. Dat ze gewoon verkeerde leiders eerst kapot bombarderen. En dan je denkt van... <laughs> ja Dat is de vraag. Zou, doen ze dat wel? Nou? Misschien ze doen, doen ze dat wel. Misschien zijn, denken wij gewoon, of worden wij wijsgemaakt dat ze dom zijn. Die bruine mensjes met de hoofddoeken om. Misschien zijn ze gewoon veel slimmer. Ze hebben ook waarschijnlijk een eigen pentagonnetje. Nou snap ik het. Daarom moeten we ook naar Mali. Want aansluitend op het nieuws. hebben we na Team America. Fuck yeah. hebben we ook Team Holland. Fuck yeah. Oh mag ik dan nog heel even kort, laatst, uh, voor mij heel kort aansluiten. een op Team America. Fuck yeah. daarin poppen. Dat is, eh. Uh, stel de situatie, je woont in Egypte. Ja. Tien jaar geleden was je nog blij met. Uh, hoe heet die knarren? Mubarak. Met Mubarak. Toen in één keer werd je. ...opgedrongen dat je niet meer blij met waar moest zijn. Dan moest je protesteren op het en weet ik veel wat. Ja. Toen kregen we Morsi. Ja. Daar was iedereen blij mee. Toen was je weer niet blij met Morsi... ...moest je weer naar het van Godverdomme, toen je s'avonds uh, Egypt uh, ...zoekt een superster had ja. willen kijken... ...maar dan moest je op het Tahrirplein gaan ze schreeuwen. Morsi weg. Maar nu krijgen ze hulp. Oh, ik, ja, je zou denken, hulp normaal gesproken... ...dat je er blij mee moet zijn. Maar de hulp wordt aangekondigd door meneer Waterhoofd, Waterbloerenhoofd, John <laughs> Kerry. Het is namelijk hulp van Amerika. Maar daar zitten ze op te wachten. Nou, het wordt zo'n beetje opgedomen, want ik heb de clip opgenoemd: uh, Egypte. Kerry dreigt Egypte met hulp. Draai maar eens en luister maar eens naar de toon van uh, uh, John water, Marmel. Let me make it clear here, here today. Oh, oh, yeah. President Obama and the American people support the people of Egypt. Fuck you! We believe so this is, is a vital relationship. I am here today, at the instructions of President Obama, in order to specifically say to the Is people said, we support you in this tremendous transformation that you are undergoing. We know it's difficult, we want to help, we're prepared to do so. We want to help and we're going to help you, whether you like it or not. Ik snap het natuurlijk al. Weet je waarom ze dat doen? Waarom ze banden met Egypte moeten aanhouden. Waarom Egypte bevriend moet blijven. Nee, Egypte, want met Engeland is er geen oorlog met is toch? Nee, ja, misschien ook. Maar dat is een grotere reden, veel grotere. Kijk maar de kaart. Egypte. Uh, Jemen. Ja. Somalië. Ah, ze moeten een uitvalsbasis hebben. Nee, uh, de Suezkanaal. Nederlandse ja. Zee, Suezkanaal. Dat is van hun. Daarom hebben ze Jemen, Saudi-Arabiën, al die dingen. Al die landjes moet je maar eens opzoeken. Hoe gek ze ook heten en hoe we er nooit van gehoord hebben. Als ze aan het Suezkanaal of aan de Golf van Eden liggen... Dan krijg je te maken met de CIA, fuck yeah. Je bent het toch met me eens dat deze toon... Want anders hebben ze die vaarroute niet meer en dan kunnen ze geen shit meer. Je bent het toch met me eens dat de toon waarop Kerry dit nou aan het Egyptische volk mededeelt, Dat is niet van we gaan jullie helpen jongens. We gaan jullie om helpen of jullie het willen of niet. maar mensen Dat is soms ook Rusland bijvoorbeeld. Uh, waar, weet je waarom die Turkije bijvoorbeeld altijd te vriend zouden moeten houden? Is de de Bosporus is de enige uitvaarroute van Rusland naar de Middellandse Zee. Anders moeten ze constant in die IJszee op dit noorden. Dat is helemaal geostrategisch. strategisch Maar er zit geen vriendelijkheid bij, daar hoor je in alles. Nee, nou, ze moeten. Ach, ja, ze moeten. Anders krijg je ook drones. Ja, dat is kiezen of delen. Drones, of je werkt met ons mee en uh, wij mogen uh, toezicht op het water. Of je, of, hebt, of je, hebt, drone. of je hebt drones. Een hele kleine gevechts, een gevechtsvliegtuigjes. Ja. Of we doen net zoals in uh, Oeganda en in Sudaan. Krijg je een of andere dodelijke ziekte? Kies op delen. Wat wil je? In Egypte zijn we gewend aan uh, dodelijke ziekte. Ja. We uh, had een, uh, een Holland uh, fuckje. Yeah. Holland, Holland. fuckje. Yeah. Uh, we moeten naar Mali hè? Ja, ja. We hebben ja. laatst uitgelegd. Met, uh, Vandaar dat we nog niet in Mali zitten als ik. Terwijl werd verkocht, moesten we moesten naar Mali. Maar ja, het waren er natuurlijk ook mensen in de Tweede Kamer en in Nederland. die wel een beetje na kunnen denken. die dachten van. en uh, hardop schiepen van. Wat moeten we in godsnaam in Mali? Waarom wij? Waarom moeten wij Hollanders meedoen naar Mali? Je hebt altijd van die schandvlekken, mee. Je hebt altijd van die, altijd van die onpatriotische... Die... Sceptici. ...klerenleiers die ja. zeggen... ...we moeten ons niet mengen in de oorlog van andere landen... ...en uh, misschien is het beter als we gewoon vrede proberen. Uh, maar... Zulke fuckers houden je er toch bij, me. Ja. Maar de echte kernmensen die, die willen gewoon lekker strijden. en uh, ja. Geen zwarte piet, maar wel zwarte mensen doodschieten. Ja, want we hebben verdomd goede redenen, hè? Joost... ...om naar Mali te gaan. Ik zal het even laten horen aan je. Dat het kabinet militairen naar Mali wil sturen, dat wisten we. Maar nu hebben ze ook nog eens duidelijk gezegd waarom dat moet gebeuren. Om het land veiliger te maken mm -hmm. en om terrorisme in Europa te voorkomen. Juist. Juist. Ja, om weer naar Mali. Ja, voor het einde van het jaar lopen hier Nederlandse. Ook iedereen weet dat Mali op dit moment de grootste uitvalbasis van Europese terroristen is. Ja, ze komen allemaal uit Mali. Als je hier op de markt loopt in Wageningen, dan al die dus kijk je allemaal die Malinese. Ze hebben allemaal een rugzakje. Die man uh, vanmiddag. Weet je wat? De hele dag, hele dag werden we afgeleid met dat gijzeldrama in Limburg? Ja. Mali. Malineis. Dat was een Malinees. 100%. Nou, dat was geen Limburger, die doen dat niet. De Een Malinees. Een En die, die steunen Al-Qaeda, eh, Een tak van Al-Qaeda. En Malinees zijn vertoned van, van accent, hè? Dus een beetje een. Uh, Reuzel of zo was het toch? Een Reuzel. Die zijn verwant aan Al-Qaeda eigenlijk, kan niet anders. Mali. Ja. En later dringen ze ook door in de gevaarlijke, onherbergzame gebieden van Mali. Waar terroristen zich schuil houden. Volgens het kabinet gaat het ook om de bescherming van Europese landen. Het is belangrijk voor onze veiligheid. Kijk, omdat uh, Europa niet ver weg is. Uh, de Middellandse Zee is geen grote zee. Nee. U weet dat die makkelijk is over te steken. Nee. En dat uh, als er een gebied is zonder. Is makkelijk over te steken. Vraag hem aan al die bootvluchtelingen. Ah, nee, die uh, duizend ah, ah, dood, bootvluchtelingen doodgaan elk jaar. Kanken toch op Frans? Orde en recht en gebied. Ja, mag ik even een pauze? Ik heb in de vorige show. en op dat moment was nog een terecht gevoel. Heb ik mijn Mea culpa aan Frans gemaakt. Maar in de afgelopen week ben ik Frans weer een ongelofelijke slappe bokkerlog. Ja, het is een gooi, jezuïte vriend. Ja. Dat is ook zo. Dus ik wil ook wel duidelijk maken dat het niet. Maar ons... dan kan je nog wel, maar maakt, niet, maakt niet iets. Hij, kan, hij is wel de beste man om ons land te vertegenwoordigen. Ja, ben ik het niet meer helemaal mee eens. Ah, Beter een bastard? Dan een Maxime Haagen. Ja, maar hij is een de, geen bastard. Nee dan hij dan is dan hij dan is een... Maxime. Ja, nee, maar. je, je moet. Jij maar. bent een goede in je, je bent beter Wilders. Hij, hij, hij, hij, hij, hij wil dus die mijn land. land Heb je zei... ik, dus, ik wil dus niet dat hij mijn land. We moeten vaak om lachen. Ik maar ik het is wel krachtig. Die, die zegt wel: die, ja, het Frans is nou heel erg met het, het zegenrechtshof beter. Ja, wat je dacht, kotschot, schot Oh ja. Oké, okay. we, we zullen over Frans naar de uitkwijts spreken. Ja, uh, als er een gebied is zonder orde en recht, een gebied is waar terroristen actief kunnen zijn, dat dat ook leidt tot een grotere mate van criminaliteit. Ja. De bijna 400 militairen worden gestationeerd in de hoofdstad Bamako en meer in het noordoosten, in Gao. De VN verwacht van Nederland dat het vooral inlichtingen gaat verzamelen. De Nederlandse krijgsmacht zal bijdragen aan, of zal eigenlijk de ogen en de oren zijn ja. van die VN-missie. We gaan ja. analisten leveren ten behoeve van, ja, van de informatie informatiekenners leveren, onze commando's. Om meer inrichting te verzamelen. Daarnaast ook de Apaches, die met hun sensoren weer in een belangrijk stuk informatie. Voorzien. Ook gaan er trainers mee, van Albanese soldaten Traineren. en agenten. In totaal stuurt de VM meer dan 12.000 militairen. De Nederlandse bijdrage duurt in ieder geval tot en met 2015. Dat moet toch, je, eerst, dat moet toch eerst goedgekeurd worden, of niet dan? Ik hoorde ik nog net onze minister van, van Defensie zeggen dat onze Apaches geen aanvalswapens zijn, maar dat we die in gaan zetten om informatie te. Ja, dan zijn we het dus enige land ter wereld dat Apache's gebruikt. Om informatie te verzamelen. Om informatie te verzamelen. De NSA doet het anders. Apache's zijn nog helikopters die je met gigantisch veel raketten en. Dat is en de Nederlandse marken. stijl. Wij doen Apache's wat, wat, wat, wat normale mensen via een telefoontap doen. Of via een satelliet. Dat kan nog veel makkelijker. Apache. Dat doen wij met een Apache. Oh, dat is cool. Frans hij is nog van de old school. Apaches, je moet ze toch, als je ze hebt, moet je ze gebruiken. Ja, maar niet voor aanvals. <laughs> ja, maar uh, het is toch nog niet er doorheen dat wij gaan. Het is toch nog steeds of, ik, of, of, of we hebben ja, heb ik iets wel. gemist. Ja, dat is volgens mij wel redelijk. Dat is toch al doorheen gebomst? Ja, volgens mij is hij, nou, Iedereen is er wel, wel mee eens. Iedereen ziet het belang van dat we naar Mali moeten. Ja, ook, ook de oppositie. Ja, volgens mij wel, volgens mij wel. wel, wel. Dat hebben we nog helemaal niet meegekregen. We moeten wel allemaal. Weet je wat het is? Het is ook namelijk... like uh, lijkt verdomme veel nog steeds op een verkoop, verkoop Ja, maar ze zitten ook nog een keer... Als we er eenmaal zitten dan, uh, dan wil ja, je er geen hond meer over. Ik, ik heb erover nagedacht. Er zit ook een deel politiek achter. Hè. Gewoon politiek ook uh, slim spelen. Je zit met een beroepsleger van, uh, weet ik veel, ik noem maar iets. 50.000, 30.000 soldaten of zo. 40.000 soldaten. Dat zijn mannen die beschikking hebben over tanks. Over Apaches. Over Uzi's. Over weet ik veel wat voor wapens. En die zijn het afgelopen jaar natuurlijk enorm leeg financieel en alles. En Je moet ze weer een keer wat te doen geven. Want als je ze niks te doen geeft, nee, je kan ze dan zo Ja, maar leger als ze dat zeggen. nog gewoon bij zeggen. Ja, dat is een leger, tegen je Als ze dat nou zeggen in plaats van deze kutpraatjes van Frans, van ja, eh, de Middellandse Zee is maar een kleine oceaan, dan ben je zo overheen als, als een beetje Al-Qaeda-terrorist. is. zijn zouden ze godsnaam over de Middellandse Zee moeten. Tond toch op man, dan pakken ze ja, toch een vliegtuig. De ja, maar deze maar ik... 1911 is met 9-11 toch zogenaamd ook. Ondertussen ja, kan ik dat niet zeggen dat het Slaaf is. Kom ze nu met bootjes tegenwoordig. Wat, wat een onzin. Dat kun je niet aan de slaafjes vertellen allemaal. Dan gaat toch uh, iedereen die een beetje aardig kunnen heeft geleerd, weet weet toch dat je bij Marokko, uh, weet ik veel, Gibraltar weet ik veel, de Ketterhoek, uh, ben je er zo... Lampen douchen, dan ben je noodzakelijk in Italië. Bootsje. Ja, ja. Wat zullen we er zinig horen, Joost? Even kijken, we nou, hebben wel allemaal van moois. Zullen we even Twitter doen? Twitter, ja. Twitter. Bron gisteren? Ik wist het helemaal namelijk niet. Ik hoorde het gisteren pas voor het eerst. Uh, gisteren hoorde ik dit. Er gaat weer een internetbedrijf naar de beurs. En weer is de vraag naar aandelen enorm. Nu is het Twitter dat morgen zijn eerste beursnotering krijgt. Maar er zijn ook twijfels. Twitter draait honderden miljoenen verlies... en zou ooit geld moeten gaan verdienen aan reclames. Maar of de Twitteraar daar nou zo'n zin in heeft? 15 juli 2006. Dus de zomer van 2006. U was een van de eerste. Ja, ja. ja. ja. Net vier maanden na Blij de start hoor. was hij er al bij. Productontwikkelaar en zelfbenoemd early adopter Janus Keller. Wat? Twitter was... Die goede... Wat is hij? Zelfbenoemd wat? Early adopter. En zelfbenoemd oh. early adopter Ja, Early adopter. Ken je dat niet? Een early adopter. Niet? Ja, Wij zaten ook zelfbenoemde early adopters. Ja, waarvan? Ja, van een crappy podcast maken. <laughs> ja, een hele early adopter. Ja. Met de founders. Ja, we zijn al vijf maanden bekend mee. Ja, founders. Hij is een early adopter van Twitter. Ha, ha, adopter. Hij was al vier maanden... Ja, hij is helemaal geen early adopter, hij is gewoon een leed. Hij is vier maanden nadat Twitter begon, kwam hij in één keer tegen. dan gaat hij nou uitleggen hoe hij het ook tegenkwam, hè? Of hij was het misschien aan het uitleggen? Aantrekkelijk, ja, nee. omdat je aan de hele wereld verslag kon doen van je leven. Er stond een regeltje, ja, what are you doing? En toen had ik zoiets van... Op zich vond ik het wel uh, interessant dat er mij een vraag stelde. <laughs> I am at home, weet je ook, no. na, de Ja. De duizend gebruikers no, ja. die er toen waren. Dus Ik praat echt tegen zijn computer. Als hij in beeld gaat, wat are je? doing? Dan gaat hij, gaat hij zich school. Hij, hij, huh? hij heeft dus op zijn computer, zo vertelt hij. Zegt in één keer een schermpje, kwam dus hij zo en hij zei van, what are you doing? Dan zegt hij, no, I'm at home. Dat gaat mijn antwoord. Ja, not, uh, the, Twitter in een nutshell. Er zijn er nu honderden miljoenen geworden. <laughs> Oh, bedrijven maken daar gebruik van. Als ik reiziger ben... Kameen. en ik heb een vertraging met mijn vlucht... Ja? dan heb ik bijvoorbeeld een probleem. Want ik moet s'avonds avonds zo laat op bestemming zijn. Dan zet je een Twitter... KLM help mij, ik moet aankomen op dat moment. Kan ik mijn vlucht omboeken? Eén klein berichtje. Nou, binnen een half uur heb je vaak al reactie. Binnen maar weet je, Kanker kankerulig ben. Bellen naar de helpdesk hoeft niet meer. Klachten twitter je. Nee. naar KLM. 30.000? Ja, 30.000. 30.000 mensen al je dat doen. Dus als ze het doen... Dat, dat, ik hoorde meteen de bullshit erachter. Wat je vroeger deed. Uh, hij vertelt namelijk als je uh, uh, uh, uh, uh, je vlucht uh, ja. omgeboekt moet hebben. Of uh, vertraging hebt en je moet ergens toch zijn, dus je moet omboeking hebben. Ja. Uh, vroeger, wat je dan deed, pakte je telefoon. Belde je de helpdesk uh, de help of service desk of weet ik voor wat. Ticket ja. dinges. En zei je: oh, dit, dit is het probleem, kan ik omgeboekt worden? Stond je misschien een paar minuten in de wacht. Allah. Maar je werd geholpen. Ja. Nu, zegt Camille, is het. Uh, Twitter jij, dus dan pak je je, je Twitter en jij twittert naar KLM. Van ik heb uh, vertraging, dus je moet helemaal moeilijk met je. Uh, ik, heb, diep, diep, diep, ik heb vertraging, bluh, je hele nummer opzoeken. Bluh. En dan vaak binnen een half uur? En vaak binnen een half uur, maar altijd binnen een uur. Dan krijg je antwoord en uh, word je geholpen. Wat is dat voor bullshit? Ja, en wat helpen ze dan? Want dan kun je, moet je toch nog steeds iemand anders bellen voor je gegevens. Ja, precies, dat is gewoon een bullshit verhaal. <lacht> nou, Reden om Twitter te gebruiken die nergens op slaan concrete vragen per week en ook met een oplossing. En op piekmomenten, als er storm is... of een ander Ach, een soort van grote verstoring van het schema, Beleurde. nog veel meer ja, Het gaat alleen maar meer worden, denk ik. Alleen meer. Dit gaat alleen maar meer worden. Alleen dit is echt de toekomst. Dat is allemaal dat is de handig, partijen. maar Twitter zelf verdient er ondertussen geen cent aan. Het bedrijf draait <laughs> alleen maar verlies. En dat moeten ze ooit terug gaan verdienen met reclameadvertenties. Er zijn nu 230 miljoen gebruikers van Twitter... Als je dat omrekent naar de totale beurswaarde, dan is iedere gebruiker uh, 59 à 60 dollar waard. Wij ook. Dat moet met, met ons twee volgers ja. Maar in een, in een wereld waarbij het heel erg gaat om, om met ja. elkaar bespreken, uh, daar werken reclames niet goed. Weet je, dat, dat, is, dat is echt uh, storend. Ja. Zit er een aandeeltje voor u? Nou, wij zijn eigenlijk wat conservatiever en degelijker uh, ingesteld. Wij vinden dit aandeel uh, eigenlijk veel te speculatief. Veel beleggers zijn positiever. De openingskoers lijkt veel hoger uit te komen dan verwacht. Vanaf morgen is Twitter te koop op de beurs in New York. En u zag Twitteraar van het eerste uur Janus Keller... het hele gesprek met hem het op, het eerste in uur. op onze site. Ja, het eerste uur. Nee, vier maanden daarna. Maar nog iets. Mek, heb ik nou iets... Uh, Waar ik me dan nou afvragen. Ja. De vraag die hier gesteld werd, was... Twitter uh, verdient geen geld. Twitter maakt 100 miljoen verlies. Ja. Dat geld zullen ze toch een keer terug moeten gaan verdienen. Hoe ja. moeten ze dat doen? Hoe moeten ze dat doen? Ja. Die vraag is toch al vrij makkelijk beantwoord? Weet je hoe ze dat doen? Niet. Twitter gaat naar de beurs. En dat wat die aandelen, die worden op de hype heel erg vergeldbaar. geld waard. Daar gaan heel veel mensen hun geld instorten. Ja. En zo krijgen de eigenaar van Twitter ja. hun centen terug. Ja. En met een beetje leuke winst. Ja. En dan over, ik gok, een uh, voorspelling van net niet live, Over anderhalf jaar. Oh, je bent nog ruim. En dan is Twitter failliet. Oh, je bent ruim. En over... Uh, Drie kwart jaar komen de eerste verhalen over dat er een bubbel was. Ja, daar komen ze zo even verder op. Maar vandaag een goed leuk onderwerp, namelijk. Maar vandaag, uh, vandaag zijn ze op de beurs. Ze hebben ook, even, ook die eigenaar waar, je het over, waar jij het net over had. Ja. Dus even zijn woordje. Dus, uh, even wat meer nieuws. Twitter is naar de beurs gegaan. Beleggers geloven massaal dat die beursgang een groot succes wordt voor het verliesgevende bedrijf. Er zijn ook mensen die waarschuwen dat het aandeel Twitter een zeepbel kan zijn. Nou, ja. No. Oh. Aan interesse voor het aandeel geen gebrek. Nee. De prijs van een aandeel Twitter is de afgelopen dagen steeds verder verhoogd oh. naar 26 dollar. En ook al heeft Twitter nog nooit winst gemaakt, de beleggers haken niet af. Ze zijn bang dat ze misschien wel de nieuwe internetgigant mislopen oh. als ze niet kopen. Maar iedereen weet dat deze bedrijven money geld maken. they sell een onpopularheid. En dus schoot de koers meteen na opening omhoog. De koers verdubbelde zelfs bijna. De huidige baas van Twitter heeft grote plannen met de normaalte de beursgang opbrengt. We hebben een enorme investering die we willen doen. Het werk van Twitter en tv die we hebben gedaan, waar Twitter de tweede screen voor de live experience wordt. De tweede screen voor wat mensen nu kijken. Hij houdt zelfs stond. honderden miljoenen euro's aan de beursgang over en hij moet nu hard aan het werk om de grote verwachtingen van beleggers snelbaar te maken. Ja, dat gaat niet lukken. In de Achterhoek kunnen. Ja. Dat gaat niet lukken. En het is één grote gigantische scam. Nou, wat jij zegt, hij heeft zijn centjes binnen. Hè? Hij heeft je centen binnen, hij heeft die honderd miljoen uit die al terug. Maar dat niet alleen, hè? En het wordt in de komende dagen nog veel meer waard. En over ja. een half jaar gaan hij zijn dingen verkopen, ja. hij moet zijn... Ja, maar, het, hij moest een half jaar of een jaar vasthouden. En dan gaat hij tel het eens uh, op bij uh, zit Yahoo, Yahoo! Zit u op de beurs? Volgens mij wel. ja. Yahoo! Uh, Google! Facebook! Facebook is een hele grote bubbel. Maakt ook de, geen geld. De eerste bubbel ooit wel hè? Google maakt geen geld. Ja, niks maakt geld. Nou, ja, ja, alleen, een... alleen de eigenaren maken geld. Ja, maar, maar wat ik zeggen, tel, tel ze bij elkaar op en als die bubbel barst. Die niet al te lang gaat duren hoor. Dat klap. gaat echt niet al te lang duren, dit is uh, meant to be. Ze, ze gaan, zo, dit, dit gaat misschien wel eens even mee te maken hebben wat we straks mee gaan maken ja. als dit gaat instoten. Ja, dit, dit is dit, geen kleine bubbel. Klopt, maar kijk, mensen leren het toch niet. World Online met Nina Brink, dat enge wijs. Dat is vieze, smerige, spratende pop, ik weet nog goed, dat die kop wat is op de tv zag. En dan gelijk zei ze, dat de wijf deugd hier.' Toen zei iedereen nog, 'Ah, oh, dat moet je niet zeggen, want het is een hele knappe ondernemer, een hele knappe ondernemer. Maar ik zag alleen een vieze hoe En, en, en dat, dat, dat bleek later. Dus prak, iedereen sprak schande. En iedereen zei, oh, we zijn een bubbel getrapt. We zijn een bubbel getrapt. Mm -hmm. En je kunt ze niet meer opnoemen. Ik Alle bubbels waar we daarna in getrapt zijn met z'n allen. Waar iedereen geld aan kwijtraakt. Mensen die, kom op, het is, al, het is zo zielig voor al die mensen die hun geld kwijtraken met aandelen. En bij de DSB. En met, fuck, het is helemaal niet zielig. Als jij denkt dat je met 100 euro, met een geleende 1000 euro miljonair wordt. Dan verdien je het eigenlijk gewoon dat je je kleren geld kwijtraakt. We ben je nou in Basiel? Je wordt niet, je niet gratis gewoon Nee. Dat is een bepaald uh, select clubje mensen. Ja, select clubje die mensen die al vaststaan. Met, dat, uh, maar, vast Met voorkennis. Wij waren al van vast dat ze rijk gaan worden, maar, maar, maar wij worden niet rijk. Nee, dat zijn die mensen met voorkennis, die, uh, die handelaren. Die worden er rijk van. Ja. De gewone mensen worden er echt niet rijk van. Nee, niet naar op geld, zo. Ja. ja. Lizard. Nou. <lacht> uh, maar over aandelen gesproken heb ik nog wel wat interessant. Uh, een tipje over PostNL hebben jullie aandelen? Ja, die hebben ja, zeker aandelen, maar uh, die hebben een goed bericht, Mick. Ja, ja. Te... De post komt een keer op tijd. tijd. Ja. Hey, postnou, postnou heeft natuurlijk, laatst uh, zijn ze een moeilijke tijd gehad, want uh, ze moesten inkrimpen, hè? Mm -hmm. want mensen verzuren geen brieven meer, Mick. Maar ze hebben, toen kregen ze op een gegeven moment ze dat alle postbodes eruit zouden moeten Vorig jaar, de afgelopen jaren 7000. en uh, ze hadden er nou weer honderd uit willen gooien, en uh, maar ze hebben nu alle en toen hadden ze Polen namens Arabië, niet zelfstandige ondernemers, maar die die allemaal de post en de pakketjes. Dat <laughs> aan, dus ze kregen een beetje een slechte naam. Maar we hebben ze allemaal een beetje op de rit zeggen ze. En ja, eh, nou, draait klik, maar niks. Ze zien weer Oeh. In het derde kwartaal van 2012 noteerde PostNL nog een verlies van 165 miljoen euro. Nu kwam de winst uit op 218 miljoen euro. De forse winststijging is onder meer het gevolg van de hogere waarde van TNT Express. Daar heeft PostNL een 29% belang in. Toch daalde de omzet in het derde kwartaal licht. De digitalisering nam het aantal brieven dat op de bus werd gedaan met 12% af. Wel worden er bij mensen thuis meer pakjes afgeleverd. Dat komt omdat steeds meer mensen online winkelen. Nou, dat is toch uh, fantastisch goed nieuws, niet? Nou, daar ben je dan blij mee. De ja. winst van PostNL is gestegen. Nou, iedereen, uh, iedereen is erbij gebaat. Zo. Het enige jammer is dat RTL Nieuws uh, pas geleden nog melden. Dat, kijk, uh, Post.nl maakt dit nou bekend. Maar dat wisten ze natuurlijk al een tijdje, hè. die cijfers hier intern al een tijdje rond. En uh, ze gaan toch nog uh, tussen de 2700 en 3300 banen schrappen. En daar gaan nog een keer 450 tot 650 postbezorgers bij. En een heleboel andere gasten. Dus ze maken winst. Maar toch worden mensen ontslagen. De afgelopen jaren zijn er dus al iets van 10.000 mensen. 15.000 mensen ontslagen. Uh, en dat is een beetje raar. Hè? Dus dat is de huidige tijd om terug te komen op de beurs. Hm? En op de, de mensen die, die, die ik er straks zei. Die gratis rijk willen worden. En die over lijken gaan. Ja, dan kunnen ze allemaal wel zeggen. Nee, nee, daar hebben we nooit bij stilgestaan. Nee, fuck it. Als je een grote aanhedenhandelaar bent. Dan ga je over lijken. Want dan maak je namelijk een bedrijf wat winst maakt. Dat moet mensen ontslaan. Omdat namelijk de aandeelhouders niet tevreden zijn. Ja. Want die zeggen. Ja, je hebt wel 250 miljoen winst gemaakt. Maar wij willen eigenlijk 800 miljoen mensen. Ja, dat is het. En dus als jij gewoon een werknemer bent en je werkt bij zo'n bedrijf, dan kun je nog zo goed stinkend je best doen. En je kunt als team kun je nog zulke goede resultaten halen. Ja. Die greedy fucking bastards die daarboven aan de centenlijn uh, zitten te slurpen. Die bepalen dat omdat zij nog meer aan je willen verdienen. Dat jouw baan eruit gaat. Ja. En dan hebben we in Nederland nou al die werklozen, oh zo verschrikkelijk. Al die hey, je hoort ze overal zeggen, hè? de politici... ...en de captains de of industry ...oh zo verschrikkelijk die werkloosheid... ...oh zo verschrikkelijk die werkloosheid... ...maar die werkloosheid is gewoon doelbewust gecreëerd... ...want met werkloosheid komt ook mee... ...dat de rijke upper part... ...of de Wat samenleving, rijk? rijker wordt. Ja, dus al die mensen die zo solidair... ...oh het is zo verschrikkelijk roepen... ...die verdienen eraan dat jij je baan kwijtraakt. Daar moet je bij stilstaan een keer. Dat jij je baan kwijtraakt is geen leed... ...dat is winst voor de, voor de aandeelhouders... ...voor de mensen die hun beurs... Uh, beheersen. Ja, als mensen zich dat een keer gaan beseffen, weet je, dat. dat, ja, maar dat, er, dat, komt, dat... Er, er komt geen hulp van boven, er komt geen hulp van de rijke mensen, er komt geen hulp van de politie. Nee. Die, die hebben namelijk baat bij de keer je baan verliest. Ja, maar mensen beseffen zich het nog niet. Nee. En dat wordt een keer tijd inderdaad. Ja. En dan kunnen we mensen zoals wij moeten uh, mensen mee helpen herinneren. Want je bent gewoon een nummertje en het zit geen hele tering uh, wat jij doet. Echt niet. Je bent gewoon een nummer. Een nummer? Ik ben toch geen nummer? <laughs> Oké, okay, we moeten toch draaien Joost. We komen er niet omheen. Wat is die? De NSE praktijken. Ja, ik ga het kort houden, want ik ben er echt zo... zo fucking ik zat. Kot, je zien, dat is nou al maanden. Het is een afleiding, ik zeg van tevoren, het is een afleiding. Maar het is wel nieuws, dus ik gooi heel snel even... het bericht erin van van de week. Ze waren allemaal aan het in de Tweede Kamer. Oh, Nou, komt die. <tie> De Tweede Kamer moet zelf onderzoek doen naar het afluisterschandaal van de Amerikaanse veiligheidsdienst NSE. Grote oppositiepartijen als de SP, CDA en D66 willen er zo achterkomen hoe groot dat schandaal in Nederland is. En wat onze eigen veiligheidsdiensten ervan afwisten. Keer op keer krijgen we van het kabinet te horen. We weten het niet. Of we kunnen het u niet vertellen. En daarom vind ik dat de Tweede Kamer de regie in eigen hand ...moet nemen en zelf maar een vooronderzoek moet doen... Het zelf doen. ...om de vraag te beantwoorden. Uh, Weet nog niet eens hoe ze een computer aan moeten zetten. Man. In Nederland ...afgeluisterd. Wat is de omvang van... Maar dat komt zo wel, wel. belangrijk nieuws hoor. Deze gast interesseert niemand in En is wat. ook de rol van de ivd ...slash MIVD hierin. En de Duitse regering heeft de Britse ambassadeur op het matje geroepen, omdat de Britten ook een geheime afluisterpost hebben op hun ambassade in Berlijn. Oh, ja. Britse krant die Independent. Daar kan ik niet van heeft dat de Amerikanen hun ambassade daarvoor gebruiken. De Britse regering heeft nog niet op de beschuldigingen gereageerd. Ah. Nou, die Britten. Ik dacht die Engelse geheime organisatie, geheime dienst, dat die wel te vertrouwen was. Dat toch verluwbaar. Ja. Hè? ja maar dat is niet niet... van die landen waar je denkt nou die hebben heel, heel, heel, Frankrijk lijkt ook zo'n hele leuke geheime dienst. Ja. Die, die meer gewoon gezellige, gezellige dingen organiseren en niet afluisteren. Ja. Oh, vang naïef kan je zijn. Ja, heel erg naïef. Maar, uh, ik was er een beetje helemaal klaar mee. En toen kwam er ik, gisteren het Achterhuginaal een bericht. Weet je wel, we hebben vaak, zeggen wij ook, Nederland hoort er niet echt bij. Nederland wil er graag bij horen, maar we horen er niet echt bij. En boe, we horen er nu toch bij. We horen erbij. bij de grote landen. Bij de... Uh, hij, lid van de Nine Eyes. De Nine Eyes. De Nine Eyes. Nederland is lid van de negen ogen. Daar ben de ik nine, heel erg blij mee. The the nine the nine fuck Eyes. fuck zijn we de Nine Eyes? En, nine en, en, en, gewoon even van voor de voorhand vraag. Uh, stel dat je een clubje opricht en je hebt Nine Eyes. Je heet nu jezelf de Nine Eyes. Betekent dat dan dat het, negen men, of dat het vier mensen zijn, nee, vijf mensen zijn... Waarvan hij één maar één oog heeft? Waarschijnlijk wel. hoe kom je er wel even aan Ja, dat ja, goede vraag. <laughs> ik gooi hem gewoon in. Goedenavond. Meer informatie. Terwijl Edward Snowden zijn dagen slijt in Moskou... Ja. ...maakt de rest van de wereld zich dag aan dag druk over wat hij allemaal onthult. Ja, Vandaag sprak de Tweede Kamer erover met minister Plasterk... ...die over de geheime dienst gaat. De Amerikanen hebben de telefoongegevens van miljoenen Nederlanders verzameld... ...en Plasterk wil dat ze al die informatie wissen. Hij <laughs> samen met Duitsland. Ja, dat heb een... ik gelezen. Maar een... weet niet hoe. En ik wil ook hoe moet je kwaad. De hij heeft allemaal gebruikt over. dienst onderschept ja. telefoongegevens van Nederlanders die naar het buitenland bellen. En juist omdat het om internationale gesprekken gaat, kan de minister er zelf weinig tegen doen. Ach, flikker toch op. Hij kan alleen een beroep doen op de jarenlange vriendschap met de ja. Amerikanen. Oh, hij ja. wil dat ze de gegevens vernietigen. Ja, dat, dat, dat wel... kan, weet ik niet. Omdat Als hij is, hè? Ja, hij wil het, hè. wilt het, wel een Fransje. Ja, dat wil ik ook. Denkt u dat u dat voor elkaar krijgt? Nou, dat is niet van de inzet ja, van de, de regering, dat had niet verzameld mogen worden en zou dus ook niet gebruikt moeten worden. De Britse overheid werkt nauw samen met de NSA. De kranten The Guardian en The New York Times dat zeggen dat dat blijkt uit documenten die zijn gelekt door Edward Snowden. Amerika vormt samen met Groot-Brittannië, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland, de zogeheten... Five Eyes. Five eyes. Deze, five Deze Engelstalige landen werken al sinds de Tweede Wereldoorlog met elkaar samen. en delen bijna alle door de inlichtingendiensten vergaarde informatie. Ook Nederland zou veel informatie uitwisselen. Ja, dat geloof ik. Frankrijk, Noorwegen en Denemarken. Maken we deel uit van de Nine Eyes? Ja. De SP is geschrokken dat Nederland als zo belangrijk wordt gezien. Is dat is toch toch meer zijn patriotisme oh dan, uh, dan toppen, Dat wij dat toch direct of indirect op een of andere manier meewerken met die praktijken van de NSE. Minister Plaster kijkt zich op de vlakte over de rol van Nederland. Hij zegt dat hij niet eens weet of we bij de nine Eyes. Nee, het is, het is gewoon intern. Niet. Wij hebben misschien ook partners met wie we beter samenwerken. klopt hij geen En die informatie houden we voor onszelf. En die maken we niet publiek. En die delen we ook niet met buitenlandse diensten. Dat is ook niet nodig. Dus ik bevestigde net, dat bijvoorbeeld met Amerikanen. Maar ook met een aantal andere diensten goed samenwerken. Maar welke dat precies zijn, dat blijft geheim de minister gaat de Amerikanen dus vragen om die telefoongegevens te vernietigen. Ja, maar voor burgers en organisaties denken dat de Amerikaanse inlichtingendienst NRC veel meer informatie heeft verzaamd. Ja, Ik heb genoeg gelezen. deze clip. Ja, ik word er klossie van. Fuck off. Maar mama... Voor de mensen die je af willen haken. Ik heb straks een echte... En een En niet zo'n sneu figuur als die Snowden. Weet je wat, het, wat we hadden het laatst over toch? Want heeft hij nou in één keer al die documenten gegeven? Of doet hij elke keer een nieuwe ja. geven? Ze doen het voorkomen. Alsof dat Snowden nog steeds te lekken. Ja. Nee, hij heeft alles aan die Glenn Greenwald gegeven. Ja. Die, die, weet je wel? Heel afvang interessant dat je hier mee komt. Want daar zit ik ook mijn een Ja, nee, daar heb ik ook op, opgezocht. Hij heeft alles aan die Glenn Greenwald gegeven. En die heeft een paar van die, van die, van die, uh, van die andere shills. Van die vriendjes. Ja. Die bij de bij, bij, heet die krant... Uh, en is de, de partner Krant. van Glenn Greenwald opgepakt... ...en halve In ieder geval, Die heeft alles in één keer gegeven... ...en ze doen het gewoon... Uh, uit, nou, ...uitrekken, uitstrekken... ...ze, ze, ze nou, smeeren het helemaal uit. Zo het, belangrijk vinden ze het Nou, wat het meest bizar is, Mick... ...want het interessant dat je ermee komt... ...want ik zat net... ...ik had gisteren ook over te denken... Uh, ...ik las dat Snowden... ...die gaat waarschijnlijk... Of, ...naar Duitsland toe... ...of hij wil naar Duitsland toe in elk geval... Ja. ...want hij wil uitleg gaan geven... ...over de precieze uh, werking van alle... Ja. Uh, ...afluisterpraktijk en weet van wat. Ja. En toen dacht ik, ik dacht, nou gaan we nog vreemd. We hebben het begin af aan bij de Snowden-zaak wel een beetje gevolgd. Ja. En Snowden die was in het leger, waar was hij een kneusje en daar viel hij af. Toen werd hij bij de CIA aangenomen. En dat dan werd, dus een was me ook niks. En toen kwam hij in een keer bij de NSA. Ja. Maar, uh, en toen heeft hij een heel pakket aan documenten gelekt. Ja. Hij is toch geen fucking expert in al die dingen? Wat kan hij toevoegen? Wat voegt het toestel? Hij dat hij, hij een hele pakket gelekt. Of hij lekt ze. Nou, hij, IC, hij is ICT, hè? Ja, maar ik kan toch iedere ICT er vertellen? Jij bent ook een ICT, er, Mick. Ja, tuurlijk. Dan waarom ga het, jij in Duitsland? Wij gaan naar Duitsland. Nee. Ik ga jou introduceren bij Merkel. Nee, maar hij, ja, pff, is hij, kan groot, neer, hij kan niks meer vertellen als jij. Nee, daarom, het is één groot boek Eén groot boek ervan, want niemand ziet het. Nee, het kan nog ineens, want als Duitsland het namelijk doet, dan moeten ze hem asiel geven. Dus weet je wel. Blablabla. Bla, bla. Wordt Amerika boos. Blablabla. Bla, bla. Ja, toch, ook bij mij, maar sowieso is er geen enkele reden waarom Duitsland al die moeite zou nemen. Ja, om zo'n zomer gaat je echt geen, geen, geen, uh, geen wonderen vertellen. Nee. Maar het is allemaal de agenda. Het is het filmscript. Ja, tuurlijk. En uh, soms mogen we kanker op het filmscript. Ik, uh, uh, ik vind dat een hoe dat filmkrediet een beetje in elkaar zit. Ik heb de vreemde dingen. ik vind dit wel het is een slecht filmskilderen in de kamer. Het is, het is net als een goede tijden of zo, weet je. Want het duurt te lang. Een Bepaalde verhaallijn zeg maar. niet te lang duurt. Deze verhaallijn duurt veel te lang. Er moet gewoon even iets gebeuren. Schiet die Snowden neer of zo weet ik veel. ik zou wel het leuk vinden een combinatie van uh, Snowden met uh, Joran van der Sloot. Dat je ja. die op een of andere manier in een verhaal bij elkaar krijgt. Zou dat zou een paar mooie afleveringen opleveren. Ik hoorde dat die Eda die Robert de Broeken. Die wij een keer in een show hebben, ja, ja, medium. Ja, medium. Die was op bezoek geweest bij Joran van der Sloot, in Geestesverschijning. dat, oh, dat, dat, dat, dat komt, komt hij nou in het nieuws weer? Kwam Joran zo als een, als een paddenstoel zo boven. Ja, blijven. serieus. Hij was bij Joran in de cel verschenen en bla bla bla. Ja. En dan ga je het opzoeken en verschillende alternatieve media brachten het. En dan, ga je, dan denk ik meteen van oké, okay, ik geloof het alleen als ik een filmpje vind van Joran... waarin hij vertelt van jor, Robert van der Broek kan bij ja. mij rondzweven. Dan ga je naar, hun, naar de bronvermelding. En dan kom je gewoon in RTL uh, shownieuws iets tegen uh, over Joran van der Sloot, heel erg op het droepbroeken wanneer niet in voorkomt. Ja, maar goed, wij hebben ook in aflevering 3 of zo die Joran. Die, die nou, maar je had de... even over Joran, ik, ik moest ja. er een keer aan denken, dan denk je wel. Oh, Dat was ook een Onze man. vriend uh, is nog steeds bezig. Mediums zijn sowieso sneu. Ik wil ook trouwens, als, als, als ik ergens een cel weet ik, heb ik die in wil hebben, die viespeuk in geest waarschijnlijk in mijn cel komt. Ik zal meteen zelf moeten plegen. Ja, stel dat je net lekker een beetje. Je hebt op uh, een gegeven moment gezellig, je hebt een je, je hebt gewoon een dekentje van de handkarren. <laughs> ja, nou ja, kan beetje een Ja, of uh, bubba. Of bubba? Bubba, je beetje Bubba met de beetje Center. <laughs> en dan beetje een beetje een beetje een Hallo. Hallo. Met een Hallo, een Hallo Joost. Hallo Joost. beetje ik beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje Oh volg een Hoe een beetje een beetje ik zie je aura. Buiten de gevoel is het een graancirkel. Negatieve energie je Joost, ik zie het. Oeh. Kom gaan we heen, snorkel, land. <lacht> Oké, okay. hebben we nog iets belangrijks dat we moeten draaien? Uh, even kijken, ik denk dat we het Vlaams nieuws er moeten proppen. Huh. Dat is goed. goeie. Je knalt er gewoon in. Ja, Let's er maar hersen, En de buiten van Vlaanderen buiten, maar blijft ze vol te sluiten. Vlaanderen mijn land, bij het ooit gisteren, het ooit Ja? Vlaams nieuws, meer. Ik laat het aan jou. Jij ja, uh, bent onze uh, Vlaanderen-kenner. Uh, het is een beetje een. Onze uh, reporten. In Vlaanderen is een, een, een overstroming in Antwerpen. Het is gigantisch geregend, Antwerpen staat blank. Uh, er zijn allerlei andere problemen, maar ja, dat interesseert me allemaal niet zoveel. Ik had... Vlaanderen staat blank, dat was de, de droom van Hitler. Ja, en de droom van 24. Van, <laughs> van, uh, <Philippe> <laughs> ja. En de droom van een heleboel Nederlanders, hoor, laten we oh, niet hypocrisie. zijn. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Maar uh, in Vlaanderen had je, we hebben een tijdje terug hebben we een uitzending gehad gehad over Filipje, Ko Koning Philippe. Oh ja, de koning. Nieuwe koning Filip, Jullie koning. Hoeveel verdacht ze zijn, een beetje nat. Maar s'avonds zet hij een kroontje op en rijdt hij paard. Mondorfijver. GELACH uh, Philippe, die werd koning, omdat die oude Albert afgetreden was. Hè, die, die had uh, het, uh, zei, het voorbeeld gezien van, uh, van Beatrix. Ja. En uh, hij was zo een beetje kwakkelijk met zijn gezondheid. Ja. Hij wilde ook nog even van de laatste jaren van zijn leven genieten. En hij besloot af te, af te treden. Dus eerst in Belgrado dat doet. Of iets. was niet zo gewoon. <lacht> en uh, het bevalde hem niet zo. Want, Albert. Dat hij hier gestopt is. Ja, nou ja, op zich waarschijnlijk het werk mis niet zo erg. Maar hij heeft een beetje een ander probleem. Het clipje heet uh, Vlaams Nieuws Rupsje Nooit genoeg. De villa in châteauneuf de Gras aan de Franse Côte d'Azur is het grootste buitenverblijf van koning oh, Albert en koningin Paula. In. Ze gaan er heel vaak op vakantie. En ze hebben ook nog appartementen in Parijs en in Rome. Allemaal heel duur. En blijkbaar ook te duur sinds koning Albert geen staatshoofd meer is. Want zijn dotatie is nu ook veel lager. Voor zijn troonsafstand kreeg hij nog 11,5 miljoen euro per jaar, nu 923.000 euro. En hij moet er nu ook 200.000 euro belastingen op betalen. De koning zou volgens de krant Le Soir zelfs gevraagd hebben aan de regering om bovenop zijn dotatie ook nog een deel van zijn kosten te betalen. Ja, ik vind het bijzonder stuitend dat uh, iemand met een geschat vermogen tussen de 400 miljoen euro en de 100 miljoen euro met een pensioen van de regering gekregen van 923.000 euro... Per jaar en tien personeelsleden fulltime, dat die oh. Oh. Eh, nu nog extra geld durft vragen. Dat is hij vraagt er extra geld dus bij. Maar hij kan, kan het allemaal niet rondkrijgen. Zegt iedereen moet bijdragen aan de crisis. Iedereen moet zijn steentje bijdragen. Dat hij misschien eens bij zichzelf begint. Het onderhoud van die een jacht, De concrete jacht. kosten gaan. De verwarming en het onderhoud van het kasteel Belvedere. Waar Albert en Paula wonen. En de brandstof van hun jacht, de Alpa. De eerste reacties binnen de regering. De brandstof van hun jacht. Dat er, hij er heeft 400 tot een vierhonderd miljard een miljoen miljoen. euro. En hij wil graag de brand... Jullie ex-koning wil de brandstof van zijn jacht nog uit jullie belastinghanden uh, slopen. Ik roep nu alle Vlamingen op. En dit is niet meer die vriendelijke Joosje, vriendelijke Noorderbuur, die, die, die, die maar wat ouder hoort. Ik roep jullie allemaal op om nou naar Brussel te rijden. Allemaal in je autootje, vanuit Beveren, vanuit Beden. Ik vind waar je zit, in Gent, in Luik. In, God mag, Luik niet trouwens, jullie blijven godverdomme weg. <lacht> jullie rijden naar Brussel. En jullie pakken die Franse Waalse Klote koning op. Dit is oproepen op, op tot op de... Ja, land. 100 procent. Ja. Ik roep op dat lintje van Albert. die lintje, Live komt nu in het nieuws. Omdat Joost hier nu roept om het lintje van Albert. Op het grote plein. Het grote plein van Brussel. Prachtig mooi plein. in neerzetten. En met zijn dikke, vette, toch, gore toch, nek erin in de strop. Ik heb het gevoel dat jij een beetje in contact staat met Duister. Dit is echt Duister, Joost. Het is op... nee, mis... Het is evil. nee, dit is niet Duister. Nee, is Het is Duister als je van belastingcenten van, van hardwerkende Vlamingen, laat ik zijn, die moeten in een eentje al, uh, al twee keer zoveel verdienen omdat die vuile luie walen en, en de sodomieten uitvoeren. En Ze dacht. willen zelf een koning? In proppen. Ze willen zelf een koning. Dus hun, hun willen die koning. Niet waar? Nog waar? Het is nog geen. Eh, ze Maar ik roep ze wel nou nog verdomme op een te ja, Nee, ja, ik roep ze op. Maar die Vlamingen zelf zijn er gelukkig mee. Die willen maar op, of, op. Die willen toch net zoals wij zijn. Die wil als zijn. Wij ja, willen net zoals Nederland zijn. En wij hebben Vlaamse papa en zijn. Je... Wij willen ook een koning. Die Hollanders hebben een koning. Wij willen ook een koning met een. Oh oh oh. En dan hebben ze een koning. Nou, ze, je krijgt een koning die je verdient. Klaar. Ja, maar dat kan je beweren. Elk land krijgt de koning die die verdient. Wij hebben ook gewoon Wim Lex. Ik, maar ik zeg jou, ik wil jou gezicht wel eens zien als morgen. In één keer in de krant staat in jouw krantje. En dan je krantje open En dat er staat. Vlamingen. Dat kan ik het toch niet lezen? Vlamingen, Lynch, Albert op grote pleinen. Ja, dan zou ik denken: van, jammer, want dat is helemaal niet nodig. Ligt en liefde, Joost. Ligt ja, in liefde. Ik, ik weet niet wat het slecht is. Als je, als je, als je uit belastingcenten. 400 miljard. Nee, 400 miljoen tot een miljard euro. al leeg geroofd hebt. om alleen maar met je dikke, vette pens op een nou, troon te nou, nou, zitten en een land te regeren. Nou, nou. Dat je daarna nog de brandstof van je boot terug wil. Nogmaals, ja, is, ja. op naar Brussel. Op naar Brussel, Lynch Albert, Lynch Albert. En als jullie het woord lynch niet begrijpen, dat betekent snij hem zijn nek af, hang hem aan een gestrop, weet je wat. Die vuile, vieze smerige, paddige uitvreter, weg ermee. Zo. Dat is eruit, ruit, Mick. Daar zat je mee, hè? Dat ben ik kwijt. Zo, ik, voel, ik denk ik moet hem ook nu even laten gaan. Gatstel. Ik moet hem eruit laten gooien. Ik hoor dat ja. vanmiddag, ik wil er kotsmissing van. Moet ik nog uitdraaien, die clip of, of, of, of, of, of triggerst je dat weer? Hou hem Oké, Volgende ja. nieuws. Kijk, ik. ik, ik, ik uh, Dat is jouw mening, hè? Vlamingen? Dit is een mening. Ik heb jullie net je met... zijn een hele lieve zijnemaker. Maar slechts wel omdat hij een heel erg boddadige. en een heel erg schreeuwende. nazi-achtige. Vlaming. In <laughs> een oproerkraaier. Ja. Uh, jongens, ik heb jullie net uitgelegd. Dus hoe, jullie hoe jullie op een vriendelijke manier. met je koning af kunnen komen. Maar jullie hebben nog een probleem. Oh, Kijk, net niet live. Ik vooral, en Mick ook wel diep van binnen. Wij zijn jullie Nederlandse vrienden. Wij zijn jullie makketjes. Ja, wij we... hebben het beste met jullie voor. Mick, misschien niet altijd. Jij, jij roept ze net nog op tot de, de lintje. Ik roep ze op. Om... Maar Albert is een ja. Waal. Albert is een Fransman. Is zo? Albert, Ja, 100% De hele koning, Belgische koning is een Frans. Die, die, die, die, die, die Vlaamse vrienden van ons, die, die, die, die, die wouden de koning niet. Die, die zitten vast onder het jurk van die klote waren. Want die waren toen het rijk. Hmm. Oké, okay, oké. Okay. Ja, maar, doen ze niet. Maar wij zijn jullie... Hollandse Noorden vriendjes. Dan, dan wel. Maar jullie moeten niet naïef zijn: niet iedere Nederlander is jullie vriend. Want er is nou iets gebeurd. Nee, het zijn gewoon diknekken. Er is nou iets gebeurd onder jullie ogen. Zijn ze zijn geflasht. Ja, ze zijn geflasht. Wat in de afgelopen 100, 200, nou 150 jaar niet meer in Europa gebeurd is. Wij Hollanders zijn er wederom iets beter van geworden. Maar hun laatste ook van ons. Met die haven. Met die mammoetschepen. Ja. Ik heb je nog niet gehoord? De haven van Antwerpen, die heeft, kan nu voor het eerst... Uh, voor een, als eerste, geloof ik, van Europa kunnen ze van die hele grote mega-schepen laden en lossen. Ja. En dat kunnen ze alleen maar doordat wij Nederland eindelijk hebben ingestemd toen met, met uh, de, de, de, de Westerschelde. Ja, het Wiergepolder. Het Wiergepolder uit, uit de diepe. En daarom kunnen die Vlamingen... En ja. Nederland was natuurlijk zo'n clip en daar waren ze allemaal zo heel, heel erg... Zo van, oh, oh, oh. maar we vinden het toch wel leuk is Ze zaten nog net niet te lachen van ah, die domme Hollanders. En nu heeft Rotterdam namelijk een probleem. Want Rotterdam die moet nu uh, nieuwe Maasvlakte moeten ze wat sneller gaan doen om ook die schepen binnen te krijgen. Dus die Vlamingen die, die profiteren genoeg van ons. Nou, maar dan hebben ze dan deze week uh, met de dure munt terug moeten bedalen, hè? Oké, okay. nou dat terecht zijn karma. Het uh, clipje heet Oranje doet een landje pik. O oh, jee. We lopen in een natuurgebied op een schiereiland in de Maas. Enkel deze oude paal geeft aan dat we hier pal op de grens tussen Nederland en België zijn. <laughs> maar die paal zal er niet lang meer staan, want binnenkort wordt de grens hertrokken. <laughs> dat is een Frans, hè? Je zijn geen zelf. Dan mogen wij het land verpakken. terugpakken. Nee, nee Nederland Vlaanderen. De Maas vormt al jaren de natuurlijke grens tussen het Belgische Visee en IJzer in Nederland. Maar de rivier is 40 jaar geleden rechtgetrokken. Alleen is de grens nooit mee opgeschoven. Nu gebeurt dat wel, waardoor ons land 40 hectare kleiner wordt. Nee, Wallonië, dat boeit niet. Niet echt een groot verlies qua oppervlakte, maar Nederland krijgt er wel een mooi stukje natuur bij. Hoppakee, wel lekker. Dat was de België weergebe. Hoppa. Sorry. Dat is nou die VOC mentaliteit. Ja, dat, dat, dat zijn wij. Dat is het verschil tussen jullie en ons. Kijk. Wij hadden al lang die Albert, nou hebben ze kloten gegeven. En jullie doen gewoon niks. Jullie, ik, ik roep jullie al, al 21 Laten uitzendingen we zeggen, op. Nederland kan het weer. Die VOC-mentaliteit. Hoppa, zo is het. Trots aan elkaar. Ja. Ik roep jullie al 20 uitzendingen op om een luik te bestormen. Maar er gebeurt geen flikker bij jullie. En ondertussen pikken wij als Hollanders jullie land in. Want het is maar 40 hectare. Maar jullie weten ook volgend jaar weer 40 hectare. Ja, zo doen we dat. Jullie moeten assertiever worden, jongens. Kom op. Ik ben in de enige... Waarschijnlijk wel. De laatste oude Vlaming. Want de Vlamingen, volgens mij vinden ze alles goed. Hoeveel reacties van Vlamingen heb jij gekregen van... Uh, lekker Josje, je bent goed bezig, kom komt lekker voor ons op. Hoeveel? Poo, dus... Hoeveel Twitter-reacties? Boom, even denken. Uh, Nul. No. Helemaal fucking niks. Ja, misschien zitten ze. niet beter ze luisteren, want we hebben in een analytic gekeken. We hebben toch gekeken, hè? Ze in meerdere gemeentes luisteren jullie. Ja, we gaan, volgende week gaan we nog een keer kijken als ze gewoon niet meer luisteren dan... Uh... Een bon bom erop. Ja, dan... Pakken we nog meer land terug. Pakken we alles terug. Het was van ons. Ja, is in het mijn hart. Ze mogen ik maar... blij zijn dat ze een eigen landje hebben, man. Dat ze aan de WK mee mogen doen, man. al die Nederlandse namen. Vertongen. noem het allemaal maar op. Het zijn allemaal Nederlandse, Nederlandse jongens. Tuurlijk, zijn al het zijn allemaal gejat nog... voor ons. Uiteindelijk zijn de jongen het te klein. Ja, tuurlijk. Dus, uh, dus, dus, dus ik wil graag... Dat jullie, nou ja... Ik zou het iets nuanceren. Dat jullie Albert een reprimande geven. Ja. <laughs> Dat is een ander woord voor zijn nek eraf snijden. Oké. Okay. Heb je nog iets te melden over? Uh... Nee, voor de rest zoeken ze deze week maar uit. Dan gaan we even een hele andere boeg gooien. Ik heb er een uh, <coughs> nieuw item van. Jij hebt je Vlaanderen item. Ja. En ik, ik wilde ook een eigen item. Dus ik, ik dacht van, ja, wat is dan mijn... Jij bent helemaal thuis in Vlaanderen. En ik ben thuis in de crackpot. Maar... Dus. In de Ja. Uh, geheime space programs. Uh, noem het dan maar op. Dus ik noem het uh, Mickey's X-Files ofzo. Goed, uit. En ik heb er ook een, een, een, een intro voor. Een jingle. Mickey is Files. Overdag ze zijn hele lieve alien. Maar s'nachts verandert in een bloeddustige lizard. Oké. Okay. En om, om, om dat item een beetje in te kleden voor de eerste keer. Um, je hebt verschillende gradaties in nieuws. We hebben ons, uh, ons mainstream nieuws over de ruimtevaart. En je hebt uh, alternatieve nieuws over de ruimtevaart. En, want uh, ik, ik geef je uh, 90% van de alternatieve media. staat gewoon onder uh, Controlled Opposition of, of kopiëren berichten ervan. Dus dan heb je dat nieuws, wat die brengen. En dan heb je nog de echte klokkenluiders die... ...met de echte shit komen Die je niet overal mainstream hoort. Ja, niet mainstream sowieso niet hoort... ...maar alternatief hoort het ook eigenlijk niet. Dat is raar, daar, we want uh, daar bouw ik het mee op... ...want daar, daar komen we straks op. Ik laat ook zien waar de alternatieve media... ...op dit moment in Nederland mee bezig is. Ja, het is jouw uit mee te zeggen. Ja, dus we beginnen ermee... ...met iets wat ik uh, vandaag hoorde... Omdat, uh, dat, ...dat is de laagste gradatie. komt De Olympische fakkel heeft de aarde verlaten... De torts is donderdag vanuit Kazachstan met deze raket de ruimte ingeschoten. De vlam is op weg naar het internationaal ruimtestation ISS. Maar. De bemanning van de ISS zal met de fakkel een ruimtewandeling maken en dat is een unicum. De Olympische vlag blijft vijf dagen in de ruimte. Het veiligheidsoverwegingen brandt hij niet. Maandag brengen nee, drie oh, astronauten de vakkel de terug naar onderweg. de aarde. Ja precies. Ja, nee, daar heb je misschien een punt. Ik heb namelijk die beelden gezien, Mick. Het eh, is kort, ik zei je niet te veel. Eh, nee, ik... Graag, ik toch graag. Uh... Ik heb die beelden gezien en dan zie je door, door, door, die, door die capsule heen waar ze zitten, door het ISS heen. dat kruipen van die astronautjes met die fakkel. En het eerste wat ik zag toen ik die fakkel want ik dacht: hmm, ik denk dat het vliegdinder in de vee Die fakkel is uit. Het is gewoon de houder van lamp, ja. de lamp. De fakkel, alsof je een beker koffie maalt in de beker. Ja. Dus dan hebben ze ook die vlam niet. Het is het, is het hele nieuwsbrief de kalde, slaat nergens op. Ergens bullshit. Uh, maar het is misschien wel allemaal, bedoeld voor dingen die ik later ga behandelen. Als afleiding om ons slaven en domme zombietjes te maar laten denken. Ja. van, oh, Kijk eens, we brengen een fakkel. En moet je, moet je eens nagaan wat dat kost. Hè? Ja. Een raket op, uh, op uh, wat er ze erin? Weet ik veel. In zes hadden ze de fakkel boven. Het is miljoenen aan hè? brandstof hè? Ja, ja. om zoiets te doen. Miljoenen. En lege vakken houden. En dat horen we ook in het volgende bericht terug. Dat is dan één stapje. Heel, een heel klein stapje daarboven. Want uh, we hadden de Mars Rover, denk ik dat die heette. Mars Explorer. Geloof of ik. heette dat ding? Explorer ding. Ja, dat weet ik even niet meer. dat ding hadden we daar rondrijden, hè? Ja. Dat de, de heeft de Amerika gedaan. Dus die waren als eerste op Mars. Uh, dat ding uh, ho hobbelt daar een beetje rond. Maar nu is ook India onderweg. India. Of all places. India. Een van de armste landen. Wat nou, best rijk, maar waar we echt... Uh, voor... India heeft een enorme verschil. Hè. Ja. een miljard mensen, mensen in, in, in elkaars pis en stront in de gangen staan uh, te badderen. Twee miljoen zijn stinkend rijk. Ja, en die gaan nu uh, naar Mars. India is op weg naar Mars. Vanmorgen werd een ruimtezone gelanceerd. In India werd trots gereageerd op de lancering. En als het ook lukt op Mars te komen, dan zijn ze China voorbij gestreven. Hopsa. 3, 2, 1, 0, Het allerbelangrijkste dat fout kon gaan, de lancering, is achter de rug. Dat is het meest kritische moment van elke ruimtevlucht. Alles is volledig voor De zonde draait nu nog in een baan rond de aarde. Maar over een paar weken krijgt hij een setje. En dan is het nog een paar honderd miljoen kilometer vliegen naar Mars. India wil graag weten of daar ooit leven is geweest, maar het land heeft nog een reden om te gaan. Prestige is het zeker ook wel, want India is een van de drie Aziatische landen... die probeert voet tussen de deur te krijgen op het gebied van de ruimtevaart, naast China en Japan. En ze zijn nu, als deze vlucht gaat lukken naar Mars, zijn ze de eerste... ...Aziatische ruimtevaartmogelijkheid... ...die naar een andere planeet kan vliegen. Dat is, uh, uh, dat is die andere nog nooit gelukt. Nou, echt wel. De zon zal pas in september 2014... ...bij Mars arriveren, dus... ...het duurt nog even voor die mijlpaal is bereikt. Het is voor 300 dagen onderweg? Als het onderweg. lukt. Ja. Nou, dat zeggen ze niet, maar een ander nieuwsbericht... ik 300 dagen deden die erover van je naar Mars. Poepoe. Wat kost dat dan allemaal, jongen? Huh? Nou, dat is dus het niveau van... Wat wij hier uh, gevoed krijgen. Wat wij moeten geloven. Dat is onze ruimte. Ja. Want uh, wat ze zoals in het bericht zeggen. van uh, uh, De doel van de missie is om te kijken of er ooit leven was geweest op Mars. Nou. Dat is mijn niveau. Dat ik denk van. Pff, fuck, fuck off. denk je van nou. Dan ga ik het in de alternatieve media zoeken toch? Ja. Daar moet je nieuws pakken. Wat echt. Uh, een verhaal is. Ja. En nou dan was er één bericht. En. Uh, ...in de alternatieve media deze week. Uh, vorige week begon het volgens mij al. Ik heb het van meerdere mensen ook gehoord... ...dat ze zeiden van, hé, hey, moet je eens kijken. <laughs> uh, dus het is wel een onderwerp... ...wat, wat aardig uh, gecoverd wordt. Niburu.co is toch... Uh, ...volgens mij één van de grotere... ...alternatieve media sites. Dat weet ik niet precies. Ik kan geen bezoekers aantallen, maar... ...heel veel mensen lezen dat, dat weet ik. Dat is een afsplitsel van Niburu.nl. En die kwamen met een bericht... En dat, uh, het begon over uh, lichtbollen boven voetbalstadions, uh, Aliens op uh, Stamford Bridge, stadion van Chelsea. Ja. Uh, aliens uh, uh, samen met Frans Beckenbauer, de keizer. Ja. Uh, voor de, mensen die, de meeste mensen die het luisteren die hebben geen verstand van voetbal. Dus, uh, Frans Beckenbauer, moeten moet er even uitleggen. Frans Beckenbauer is de Johan Cruijff van Duitsland. Ja, nou, is goed uitgelegd. De Johan Cruijff, net zo oud, uh, ja. speelt tegen elkaar van Duitsland. En is uh, een van de directeuren van uh, Bayern München. Ja. Een van de grootste voetbalclubs van Duitsland. En heeft volgens mij ook nog ergens een uh, bobo-baantje bij uh, voetbalbonden en zo. Ja, die zit ook al ja. En is nogal media geil. Ja. Frans mag graag in beeld dan. Frans die is graag in beeld. dat moeten we er allemaal even bij zeggen. En wij allebei kennen het voetbalwereldje. Dus wij, wij kijken er met iets andere oog naar. Maar de alternatieve media in Nederland dan. <laughs> die is er nogal een beetje... Mm, hoe noem je het? Onder de indruk. Onder de indruk, een beetje van slag van. Ze weten niet goed wat ze ermee aan moeten, dat is het meer. Ze weten niet goed hoe ze, nou, wat nou de agenda daarachter is en uh, wat is het allemaal. Maar ik zal uh, straks onder de show links de twee filmpjes waar ik op doel yeah. uh, plaatsen. Maar ik laat Joost nu even hier live uh, het eerste filmpje zien wat ik opgepakt heb over dit. En dat, dat, dat, in de eerste minuut laten ze namelijk zien foto's en beelden... Van uh, die aliens in de stadions ja. en van de Mysterious Circles. Mysteriouscircles.com is het ook. Uh, waar het over gaat. Dus ik zal jou eens laten zien. Het clipje heet... Mysterious Guys Appear at Stanford Bridge. Ja. Jij mag een beetje commentaar bij de eerste nu geven, want dan hoor je alleen maar. Uh, er komen nou een hoop mensen die lopen in mommerskappen. En met een soort gesmeed gezicht. En die gaan dan ook zo, oh mijn god, dude, what the fuck is dit? Ja. Er zitten mensen verkleed en een beetje gesminkt als een soort... Ja, ja, ja zie je dat? Als een soort Vader. zijn opgeven. er veel, hè? Hoeveel zijn het? Ik kan het niet goed zien. Zijn, niet als het. ik het zo kijk, zijn het er een stuk of 15 of zo. En, ja. en, en ze zien eruit, als. ik weet niet of mensen de film uh, Star, uh, Star Wars kennen. Ja. Waarschijnlijk de meeste wel. Ja. Zoals die, die uh, je had Vader, maar je had die gozer die de baas was van Darth Vader. Ja, ja, ja, oude. ja die, is, die is die ik, kan. Er, ik weet zijn naam niet, ja, dat is hem. Ja, en zo super. zien ze eruit, zo'n pak hebben ze aan. Ja. En dan hebben ze de gezicht een klein beetje een wat andere tint gesminkt. Een beetje wit. Wit, ja. en dan zou je dus kunnen denken dat ze zich verkleed hebben. Het zijn verklede mensen. Ja, ik ga maar verder. Hier zit Frans ook ergens bij. hè? Nee, Winner eigenlijk... takes ja. earth. Ja, ja, dat is prachtig zo meteen. Een... Frans, hier zit Frans en er zit één achter Frans. Achter Frans is een man. Daar komt hij? Hello, ladies and gentlemen. Ik ben Frans Bekenbauer, former football player and manager. Let me ask you this. Do you think that aliens exist? Do you think that they play sports? <laughs> right. Yes. That's first. some horrifying news. The answer to pose this question is yes. Last night I was visited by an extraterrestrial race. Yes, aliens. They <laughs> want to play football <laughs> against oh, us. Fault. The problem is, if we lose, they will destroy the planet. Is it a Now it's Up to us to put together a team. Only football can save the planet. More to come. Nou ja, je werd echt onder de indruk, hè? Ja, ik ben van open, hè? Nou, ik zal meteen even. Ja, en een, een paar dagen later. Nou, ja, mensen zullen straks die beelden ook zien, je hebt die beelden nu gezien. Uh, een paar dagen later kwam op diezelfde channel. Diezelfde site bedoel ik en YouTube channel. Kwam er. Uh, nog een interview van Frans Beckenbauer. Van twee minuten met een interviewer. En Frans ging dan meer uitleggen over de dingen die hij hier in dit filmpje had gezegd. En dit, uh, daarom doe ik het ook een beetje zo. Het eerste filmpje moet je echt zien. Het is belangrijk dat mensen die zien. Ja, dat zie je ook. En het tweede filmpje dat is eigenlijk gewoon uh, een soort van NOS setting. Of weet ik veel. Uh, een nieuwsuur dat ze aan de tafel elkaar interviewen. En dat moet je eigenlijk horen. En dat doen we met deze show. Want als je het hoort, hoor je... De, Hoor je zoveel meer dan je naar kijkt. Ja. Ah. Hallo, ladies and gentlemen. ben Frans Beckenbauer, former football player and nou Let me ask ja. you this. Ja. Yes. Oh, komt die We andere? Sorry. First came the mysterious circles at global landmarks. Then the men in robes at iconic stadiums. Finally, football's most extraordinary riddle is solved by a true legend of the game. Welcome, Mr. Beckham. -Au. Thanks for joining us today. Thank you. It's a pleasure to be here. But I haven't much time. <laughs> Understood. Sir, there has been a great deal of mystery surrounding you at the moment. First, you were spotted with mysterious guys in the shadows of football matches, <laughs> yeah, please. most recently at Stamford Bridge. Oh, oh, oh, oh. And then a few days ago, you released a most incredible video in me which hold. you alleged the existence of an alien race. In onze planet. Can you explain? The two are interrelated. The mysterious guys you described were the aliens <laughs> I spoke of in the video. Aliens. aliens? Je moet goed in de interactie tussen Frans en de luisteren. Ja, ja. Die zitten niet met elkaar. Nee. Die zijn in verschillende studios dan ook opgenomen. Nee, ze zitten in dezelfde studio, want ik heb het filmpje gezien. Wel in dezelfde studio? Ja, maar het is zo gelooflijk slecht, ongelooflijk slecht oh, okay, oh. is Allebei zijn ze alleen maar eigenlijk bezig met de eigen laag. Het is IJsland. totaal geen gesprek. Het is totaal geen... De goede tijden de lopen betere Oscar-winnende acteurs dan dit filmpje. Dat kennen wij ook. Als ja. nou Mickey, ik zat vanmiddag in de trein en daar was een alien. Ja, maar Frans is slecht, moet je horen. Het is gewoon lachwekkend. En de strange symbolen op hun said Ze zijn the mysterious de that cirkels die in Rio de Janeiro, London, en even Times Square in New York in recent dagen. Kun je dat uitleggen? Ja, deze mysterious cirkels zijn de insignia of this alien race I spoke of. The emblem of their race. In your video, you alleged they want <laughs> to challenge mankind to a game of football for the fate of the planet. Surely you can't be serious. I am very serious. The fate of mankind <laughs> hangs uh, to the balance, uh, in the balance. In the balance. fear that the winner takes the Earth. How will we respond to this challenge? Do you have a plan? Yes, I will lead a team <laughs> of Earth's finest. And I am taking careful and calculated steps cool, nice, to determine and assemble this team, the Galaxy 11. <laughs> Incredible! Have you made your selections yet? I'm still considering all options. Of course, certain names must come to mind. At the moment, no comment. <laughs> well, when will we know? November 11th, the first player will be announced. Okay. Mr. Beckenbauer, do you think we have a chance? We have no choice. We have to win. <laughs> thank you for your time, Mr. Beckenbauer. No, Any thank you. Any parting words? It's ironic that after all this time, it will not be our military or so our science that will be our salvation. It will be football that <laughs> saves the planet. Oh, yeah, yeah, I have here this. Oh. Moon muziekje erbij. Okay. Niburi.co moeten mensen maar opzoeken. Die hebben hierover geschreven, hoe heet het artikel Joost? Ze komen naar de aarde. Ik ga dat niet linken, die meuk namelijk op mijn website. Ze komen naar de aarde. En ze hadden, eerst, hadden ze dat eerste filmpje wat ik jou liet zien. Ja. En toen hebben ze later deze update gedaan. Nou hun hebben natuurlijk ook wel door dat het, uh, hun noemen het niet zoals wij noemen overlijk duidelijk acteren. Maar hun noemen het een wazig verhaal van Frans Beckenbauer. Is ja, ze heet. hebben een wazig verhaal van Beckenbauer. Ja. En ze hebben ook ze wel, ondertussen, uh, natuurlijk is het een marketing stunt. Ja. Ja, ze zeggen, natuurlijk is het een marketingstunt. En op een gegeven moment verderop, ik zat al echt voor... Echter het geheel heeft een sinistere achtergrond. Ja, ja, precies. En uh, op een gegeven moment zeggen ze ook van... Ja, het zal wel een marketingstunt zijn van... Uh, of uh, Samsung, of uh, dan noemen ze nog een merk. Omdat het op uh, de Samsung-channel op YouTube ook uh, uh, gepost was. Maar op een gegeven moment, en daar gaat het heen met dit verhaal... Nou, is het een marketingstunt deze? Ja, bla, nou, bla, bla. Hebben ze hier... Uh, gaan ze het linken, hun hut aan een fake alien invasion. Dat wij uh, bang gemaakt moeten worden. Ja, dat voor... was ik net aan het lezen. Ja. Ze zeggen. Naast dat, een, uh, naast dat het een marketing stunt is. Is het een fantastische manier om de mensheid vertrouwd te maken. Met het concept van een buitenaardse bedreiging. Bij ja. de bevolking blijven een paar woorden hangen. En dat zijn aliens. En bedreiging. Het wordt op deze manier in de onbewuste hersenen van de bevolking geprogrammeerd. Jezus. het <lacht> noemt ze predictieve programming. Ja. Predictive programming. Ja, ja, ja, ja. Of voorspellende programmering. Ja ja, ja, ja, ja. Ja, nou. Keer op keer zal het worden herhaald. Dat de mens de bedreiging door aliens moet oplossen. In dit geval dan nog een fictieve voetbalwedstrijd. Ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja. ja. Maar ja, die gaan er serieus over in. En die geplaatst dan ook nog een stuk of drie, vier uh, filmpjes rond van uh, False Flag, Blue Beam en al die andere conspiracy dingen. En uh, rare symbolen en bla bla bla bla bla bla. Nou goed. Wat zei jij al toen je het eerste filmpje hoorde? Het gaat wel film. En wat was wat Mickey al naar, ook de, ongeveer denk ik na dezelfde tijd, ter dode zijn, want hij liet het me horen voor het eerst. Uh, ik zeg, uh, wat voor film zijn ze aan het promoten? Ja, ja toch? Oh, het. Ja, Nou, Dit hele, dus, zowel jij als ik, ik zeggen dat meteen. Nou, misschien zijn wij, uh, hebben wij uitzonderlijk DNA, dat we er meteen doorheen prikken. Maar. Ik heb echt uh, samen met Juri. Juri heeft ook wat sites voor mij net doorgenomen. Ja. Dus nergens wordt er gezegd dat het voor een film is. Dat iemand onderzoek heeft gedaan, dat ze even gegoogeld hebben, zoals ik heb gedaan. Wat ja. deed ik na het filmpje te horen? Ik googelde iets van uh, aliens play soccer. Want soccer is de term van, van ja. uh, voetbal in het Amerikaans. Uh, aliens play soccer. Zoiets deed ik gewoon. Ja. En ik kwam meteen op het volgende artikel uit. En jij zou meteen zeggen: Oh ja. Yeah. Ik zie Ronaldo, ik zie Ronaldinho. Ronaldinho gaat het om. Ronaldinho is de, zeg maar. Nu de... Brazilië, het WK naar Brazilië. Ja, nee, maar Ronaldinho voor de mensen. Ronaldinho is de, de, de, de Cristiano Ronaldo van tien jaar geleden. Ja. Een beetje afgezakte voetballer, maar nog steeds wel qua marketing. Heel groot. Marketing heel groot, en vooral. Uh, R10. En misschien niet zozeer bij ons, maar ook in Amerika, is hij is een grote naam in het voetbal. Nou, het is maar een kort berichtje. Kan je het voorlezen? Ja. Uh, even kijken. Ronaldinho en it made animated self. Superhero meets soccerstar. Brazilian legend Ronaldinho is a superstar on the pitch, but now he's going to shine on the big screen. Well, sort of. Bala Entertainment, a division of Fanky's owner of Blackburn, has an animated movie in production featuring the Brazilian star, according to India Glitz. The movie is set to be released in May of 2014, right before Brazil hosts the World Cup. The animated film will be called R-10. The character model after Ronaldinho will face off against aliens... using his soccer skills to defeat them... and save the world. You couldn't make this up if we tried. Jezus Christus. Het is exact het tegenover... wat Beckenbauer toch Ik heb daar geen enkele twijfel over... dat dit om die film gaat. Dit gaat 100%. die film Ja, En Beckenbauer zegt... dat hij de komende tijd... iedere maand gaat hij een naam noemen. Ja, nou ik... Bouw op dat die film... Nou, ik zeg bij deze... Ik durf het te zeggen, de eerste speler die op 11 november door Beckham wordt gepresenteerd zal Ronald Ronaldinho zijn als aanvoerder. Of Ronaldo de Nascimento, de oude Ronaldo van PSV, want die staat ernaast. Oké, okay, want dat plaatje kan ik dus niet goed zien. Maar ja. ik zag wel dat ze alvast een. Uh, Je keer. hebt rechts staat Ronaldinho en links staat Ronaldo. Ronaldo uh, die bij PSV-pil. Ja, Oké. Okay. Nou, dat dus zal een van die worden. Ja. En anders dan. Okay. Is er, ja, het is een film, want het Het is een tekenfilm zelfs. Ja. En uh, de makers van de, de studio die de tekenfilm maakt zijn de eigenaars van Blackburn Rovers yeah. is ook een, een professionele Engelse ja. voetbalclub uh, French, uh, Samsung die elke keer in verband wordt gebracht met dit ja. is de shirtsponsor van Chelsea hè? Ja. toch? Ja. ja. en Stanford Bridge daar zitten elke keer die aliens ja. en ze zitten elke keer in de Allianz Arena bij Frans Beckerbauer ja. in München ja. alleen die stadions kiezen ze elke keer uit goh ja, een... en denk je echt dat het een voetbalwedstrijd was dat die aliens er zaten? Ik denk het ook niet Denk jij dat die op, op, de, op de vip plaatsen van Chelsea mogen zitten? Zomaar een hele rij van die gekken. Ik dat dit brengt van een jaar oud al, hè? Ja, toen, maar zo, zo goed wordt deze film dus gepromoot. Een jaar geleden promoten ze hem eerst dat hij dat de film eraan kwam. Ja, dit was... is een van de voetbalblogs zelfs. Hoor. Die hebben dan een gerucht en ergens iemand gevonden die een foto hier gemaakt heeft. Maar het is vrij stil gehouden, ja. Dit. Weet je wel? Het wordt gewoon voor, voor, voor ja, marketing gebruikt. Of promotie. Het is een scheidfilm waar ik, heel veel mensen heen gaan. Maar inderdaad, voorspelling spelling van net niet Live. Je ik was een film met Ronaldo. Ja. Oké, okay. maar dat is dus waar de alternatieve media zich mee houdt. Applaus voor jezelf. Uh, maar gelukkig heb je ook nog echte uh, whistleblowers. Uh, tenminste, je moet er afgaan op hun woord. En ik heb zoveel dingen gehoord en zoveel voorspellingen gehoord en zoveel dingen op internet, op YouTube... ...dat je meteen je zegt van ja, de klul, je bullshit detector afgaat. Um, ik wil jou ja. dit filmpje ook laten horen. Ja. En de mensen thuis. Uh, en kijken of je bullshit detector afgaat. En uh, gewoon laten horen. gewoon Ook al is het bullshit. Laten we dat zo zeggen. Het is andere bullshit dan waar Edward J. Snowden mee komt. Deze man heeft ook bij de NRC. Dus hij legt kort uit wat hij gedaan heeft. Ja. Hij heeft onder andere bij de NRC en NASA is hij consultant geweest. En daar heeft hij, uh, hij zijn, zijn tak van sport waar hij expert in was. Was uh, meteorieten die, uh, en andere objecten die uh, het universum of de zelfs in kwamen yeah. En dan kon hij met technologie van NASA, die, die, die ze hebben waar wij niks van weten, kon hij uh, bepalen wat voor materiaal het is, wat voor, hoe groot, is het gevaarlijk, is het, uh, is het natuurlijk, is het iets anders. Alles. Hij expert was, is, is, was eigenlijk yeah. expert. Dus, hij heet Eric Norton, maar dat is een schelnaam. Dus ik weet niet hoe hij echt heet, dat weet niemand. Ik gooi het er gewoon in, ja? Ja. Gewoon 7 of 8 minuten is het dan we gaan gewoon even luisteren. Gewoon een keer voor de verandering Iets anders dan een uh, dintje. My name is Dr. Eric Norton, and I have worked as an outside consultant for the NSA and NASA for going on 12 years now. My security clearance at present warrants my need to take the appropriate steps to keep myself protected the best I can. One of those steps is not to give too much information about myself. What I can tell you is that I have worked as an outside consultant on many projects led by our government the US government, including with, more recently, the Meteoroid Environment Office, or MEO, which is involved in several research projects with installations located throughout North America. The underlying goal of these projects is to gain a better understanding of the meteoroid environment so that the MEO environment models can be improved. We basically monitor the skies, track meteors, and other objects in space and to date have made some very interesting observations, to say the least. Some very chilling observations, in fact. Observations that, if revealed to the public, would not only change the game forever. And we're not just talking the breakdown of all religions and a total overhaul of everything we've ever known about the universe and space, but we are talking the breakdown of society itself. We are talking about a subject matter that, even up until today, carries with it a level of disbelief amongst the majority of the worldwide community. On January 22, 2012, I was called to the McDonald Observatory in Texas, which happens to be the second largest optical telescope in the continental U.S. I received a phone call from an associate with the observatory, and was booked that night on a flight out to Texas, where I was met by an agent reporting to be with Homeland Security. Uh, ...he didn't say anything to me other than that he had been dispatched to see that I had reached the observatory... ...and reviewed the information within that was awaiting me. Now when I arrived at the... Uh, we zijn al twee minuten in het clipje, Mirri, je hebt hem al eerder gehoord. Mm -hmm. uh, misschien is het verstandig om om de twee minuten even voor de mensen die wat minder Engels praten. Oh ja. Dat dus jij even een klein beetje uh, ja, kunt uitleggen goed. wat ja, er ongeveer gezegd werd. Ja, ja, ik ga maar van mijn eigen Engels altijd uit. Ja, ik kan het ook goed verstaan. Ja, dat is een goeie, want het is wel eh, belangrijk. Die het niet goed kunnen verstaan. Het is wel belangrijk, ja. Dit is wel belangrijke informatie en ja. het filmpje, ik heb het, wat hij straks op komt uh, trouwens, daar heb ik een paar shows geleden ook in gegroepen bij de Shutdown. Ja. Ja, wat heeft hij nou nog een beetje... Hij heeft nu verteld eigenlijk gewoon uh, een beetje in zijn achtergrond, dat hij bij uh, NASA en NNC dat hij uh, ingehuurd werd als consultant als op uh, een gegeven moment dingen, zijn, zijn expertise nodig hadden. Maar zoals hij zijn dat nog duizenden natuurlijk, uh, maar zijn specifieke dingetje was natuurlijk uh, de hele aparte dingen. En in uh, januari 2012 is hij, uh, was in Texas, staat uh, McDonald's op Op vitorium. En dat is een van de grootste. En uh, die hadden dus eens, die hebben hem gebeld. Of hij uh, meteen daarheen gevlogen. Want hij zei, het gaan ook zaken die, uh, die ja. uh, alle, alle geloof en alles ja, ja, ja, de grondvesten ja, ja. doen schudden en ik het kan. Nou, toen had hij zoiets van uh, de moeite heen. Die is erheen gevlogen. En er stonden er een paar agents, agenten van uh, Homeland Security, zeg maar. Um, en zover is hij nu. Okay. Hij heeft een beetje verteld wat hij om wie die is en wat hij gedaan heeft. Ik zal de tijd een beetje in de gaten over twee minuten, vraag ik je weer een beetje. Ja, ja. Donald Observatory. I was met by a second man with Homeland Security. And by this time I was really dumbfounded as to what was going on as it pertained to me. I had never dealt with matters of national security. So I was really lost as to what it was that could be so urgent. That it warranted this almost security guard-like behavior... Uh, from these two agents I was quickly shuffled back into the main observatory chamber where I met four other gentlemen who were involved with the operations of the observatory uh, and what they showed me was of such a shock to even my belief system that once confirmed I had to sit down and take a moment to get a hold of myself what I saw I can best explain in my own words as an array of massive three-dimensional black structures, in space, in straight-line formation, advancing in the direction of planet Earth. I know this because I was shown images taken three months prior which depicted the very obvious course of direction by these things, which had moved millions upon millions of miles closer within just months. <laughs> uh, I'll, I'll let you do the math in terms of how fast these things were moving. Now, I was there with the understanding that it was my job to aid in gauging exactly what type of composition these objects were made up of and whether they were man-made, natural, or unnatural to anything seen before it. Now, using the scientific instruments provided by NASA that are available to us today, we were able to discern the fact that these were not naturally occurring materials and that they were, to our best but limited understanding, some sort of metallic, carbon-reinforced material. Several thousand times the structural hardness of what we have today. Weathering. Ja, hij heeft dus... <coughs> uh, wat ik begrijp is, hij heeft hij, hij, op een gegeven moment heeft gevraagd om te kijken. Er dus zijn zwarte, zwarte blokken in de ruimte. Ja, grote, echt, echt mega ja. zwarte objecten. Die informatie uh, ja, en hij, Ze hebben dat met, met die NASA-techniek onderzocht wat voor materiaal het was dan. En het is, uh, hij zegt met, met onze limited understanding, onze... Hoe zeg je? Beperkte beperkte, beperkte, kennis. beperkte kennis, zeg maar. Konden wij ervan vanuit opmaken dat het een soort van uh, carbon-achtig carbon uh, harde metaal is? Een soort van diamantachtig hard. 100 ja. keer harder dan uh, wat we hier op, harde, ade, ja, op aarde kennen. Een soort, uh, dat soort uh, materiaal. Maar niet uh, natuurlijk. Uh... En dat ze informatie zeg maar vlogen. De dingen vlogen informatie met, met, met, met een best redelijke snelheid. In ieder geval veel sneller dan dat die Indiaanse raket naar Mars gaat. Ja. <laughs> Richting aarde. Nou, dat, dat krijgt hij daar nog steeds allemaal te horen. Gaan we verder. De natural occurring diamonds or carbon nanotube type material. The objecten seem to also be emitting some sort of force field that deflected space particles from touching the surface almost like the magnetic field around the Earth, which shields it from the sun's rays and solar material. The objects were getting so close that with our telescopes, we could see the structural features of these things in high detail. The, they were shaped, in the best way I can describe, as a three-dimensional L-shaped craft. I use the word craft loosely, as we do not know if these things are piloted or vehicles at all in the strictest sense. All we knew is that they were moving, and moving fast. By January 2013, the objects had been tracked to about 200,000 miles past the planet Mars. Once they reached this point, almost instantaneously the objects vanished from our telescope lenses. I mean completely vanished, and as if they had activated some sort of invisibility shield at the flick of a switch. That's the best way I can describe it. We couldn't see them on any form of radar we have, or any other visual medium available. We were left scratching our heads, and by this time, I knew that the upper echelons of the U.S. government were worried about these things because I was under a constant 24/7 guard by Secret Service agents. who kept a close eye on me every single day since late 2012. Nou, ze zijn nu, ze hebben op een gegeven moment een jaar lang getracked. Ja. Dat dat die gegeven moment bij 200.000 maal voorbij Mars was en toen verdween die voor het oog. Nou, dat kan heel goed, want die cloaking technieken hebben ze dus. En vanaf die tijd werd hij ook constant in de gaten gehouden en gevolgd al. Uh, dat heeft hij nou over. En uh, hij werd op een gegeven van gegeven dus als consultant niet meer erbij betrokken. Ja. Uh, nou ja, je kan ook wel bedenken waarom. Ja, ok. Natuurlijk de echte, echte secret uh, dingen, zulke dingen alleen maar mogen weten. Uh, en dan komt hij er zo meteen op. Uh, het verhaal gaat verder namelijk nadat hij een telefoontje kreeg van iemand ja. of belde. Go home, go to the grocery store or wake up the reality of knowing that I was being watched. Some very powerful, high-up people were keeping an eye on me in the work that we were doing regarding these objects. Although I was never told about this, uh, it was obvious uh, with what I saw going on around me and the personnel involved. So for nearly the entire year of 2013, we watched the skies in disbelief of what had occurred. We didn't know what was going on or where these things were. According to my calculations, these things would have been so close to us by now that we would have no problem seeing them in de the night sky had they stayed visible to ons. but as i said we didn't know whether they were still coming in their reported direction or if they had simply left the solar system altogether we just gewoon niet enough jaar gaat het? welke periode is dit hij zit nu nu al in 2013 het begon in januari 2012 ja. uh, toen hij dus eh uh, heen gegroepen werd en toen hebben ze een jaar lang het in de gaten gehouden voor ongeloof, wat, ja? er, wat er aan de gang was. Het zijn namelijk L-vormige uh, schepen. Ja? L-vormig. Onthoud dat. Wat uh, uh, was je vraag? <laughs> nee, ik zou, nee, ik zou een ander iets zeggen. Nou. Ja, of welk jaar? Ja, het was tot, tot, tot, tot volgens mij januari 2013. En toen werd hij uh, niet meer ingeroepen, weet je wat? Toen was het niet ja, meer zijn cool. ding. En hij zegt ook van, volgens mij, in berekeningen hadden toen. Als ze zichtbaar waren, hadden ze al lang moeten zien. Ja. En nu gaat hij vertellen van wat er daarna gebeurd is. Wat er gebeurd en wat Ik was naar huis om mijn werk te als nodig. En voor zes maanden heb ik niet over de situatie. Het was commotion over de government shutdown, particularly of over the space-surveillance-projecten, ik I een some calls om te zien wat er Sure enough, what I had feared the most had been confirmed after I contacted a close friend whom I had worked with confidentially on this project at the McDonald Observatory. I asked him what was going on, and was there something to all of these space monitoring programs being shut down, including NASA, and was there cause to worry? My colleague sounded extremely unnerved when I spoke with him. At one point, it was almost as if he was trembling in his speaking. And I asked him, you know what, what is going on here? It was then that he told me that the objects had reappeared and had positioned themselves behind the moon. The blackout of all space monitoring programs was essential to keeping the lid on what had happened. I did not speak with my colleague long due to the fact that he was not supposed to be speaking with anyone and was risking even his own life even calling me back. But what I do know is that these objects reappeared sometime earlier this month and positioned themselves in a circular type alignment which allowed them to dock to the backside of the moon or just above the backside of the moon, so as to remain virtually invisible to sky watchers. The things are up there, and they're just beyond our view of sight when we look up at the moon. We don't know what they are, what they're doing, or what they're going to do. We do know that there have already been fluctuations in Earth's gravity field and the gravity field which links the moon to the Earth. These things are stationary, and they are at this very moment sitting behind the moon no movement, no radio signals, no nothing. We are at a standstill as to what will happen next or if these things will suddenly reveal themselves. It also calls into question just what it is we think about the moon and is there a reason these things chose the moon to begin with to migrate to? You also take into account the recent ballistic Topol mission launch led by Russia, which was witnessed from space by Italian astronaut Luca Parmitano after having... Seen a strange afterglow above the Earth, which looked like a missile contrail. The thing that is strange about this is that the Topol missile uses solid fuel as propellant, so it cannot have been the dump that the astronauts saw. I'm not sure now what caused the cloud, but it's clearly associated with the missile itself. Now, couple of that with the recent shutdown of NASA and the furlough of 98% of its employees, and the shutdown of the International Space Station's live feed. I think you can start to get the picture. They're definitely hiding something ik done my best to describe what that is here today. Nou. Ja, het is een bijzonder raar. Ja, Wat is het nog even af te maken. Uh, op een gegeven moment kwam uh, de shutdown, dus. En <coughs> ik, ik, ik heb het toen nog volgens mij geroepen. Toen, toen jij zei van zelfs NASA's is dicht, ja. uh, ISS live feed. En dat ik meteen zei van volgens mij ben ik een conspiracy denker. maar wat het eerste wat dan in mij opkomt wat is verbeherren. Wat, wat verbergen ze? Wat ja. komt er langs vieren. Zoiets heb ik gezegd, maar ja. ik, ja. ik heb het niet opgezocht of zo. Uh, maar op dat moment uh, zijn die dingen dus weer visible geworden, of zichtbaar geworden, redelijk. En die zijn in een soort van uh, cirkelvorm, zijn ze achter de moon, ja. uh, achter de maan, ja, gedokt, zegt hij. wat is dat, ge, ge... Docking, geplaatst? Uh, aangemeerd, ja, gestationeerd. <laughs> gestationeerd. Uh, helemaal stil en je hoort niks meer. En uh, ja, dat. Je zijn straks heel L voor, maar hou dat in de gaten. Nou ja, omdat heel veel mensen nu misschien denken: van joh, uh, dat hebben we zo vaak gehoord. En bla bla bla bla. bla. En, uh, maar ik zeg je, ja, als je binnenkort elvormige uh, zwarte ja. schepen vanaf de maan ziet komen. Je hebt het hier net niet live voor het eerst in Nederland gehoord. Ik vroeg je daar straks je namelijk, uh, welk jaar dit was. En omdat ik namelijk heel, maar die waren niet maar Ik moest denken: in een keer, toen met het Kevlar, met de Carbon. Aan toen wij in Kanak waren samen. Ja. Je aan, ik ook aan, denken. aan dat schip, wat, ja. wat, wat, uh, wat, wat op een gegeven moment met die wolk, weet je wel. Het ja. was ook zo'n grijze gloed die je aan, ja. de, aan de hemel zag. Kilometers groot. Ja. Kilometers. Ja. Gigantisch. Ja. ja, maar dat komt misschien dat wij... En die verdwijnen ook in één keer uit, niks. Ja, wij hebben dat dan zelf met eigen ogen gezien. Zulke dingen. Uh, ik ook over geschreven op de site. Ja, ik denk dat iedereen dat kan zien. Als je naar Karnak toe rijdt, ben ik wel overtuigd dat je daar nu eigenlijk gaat, dat je ja. weer zulke dingen meemaakt. Ja, maar dat helpt natuurlijk wel mee dat je een normaal iemand zou dit verhaal... Meteen zeggen we, ja natuurlijk, ja, tuurlijk. we kunnen amper naar Mars. Of we kunnen helemaal niet naar Mars, we zijn bemand. Wij hebben het zelf gezien met eigen ogen. Uh, meerdere, meerdere dingen. Me meerdere dingen, en waaronder ook één groot, inderdaad, wat op het oog niet te zien was. Maar als je goed keek, zag je een soort van een gloed. Dat, het was voorzichtig, maar, maar je zag gewoon... Een schim die half doorzichtig ja. was... Vierkant. Ja. Go heel groot, mega groot. Ja, hoekig. Ja. Ja. ja. Uh, maar dit soort dingen, ja, het ligt in de agenda. We gaan het eens een keer meemaken, weet je wel. En um, sites als Anibury.co en al die al andere alternatieve media sites, die hebben het altijd alleen maar over de Galactische Federatie... Uh, of over uh, nou, Frans Bekkenbaar en Vols, Joost. Mag ik jou vragen? Ik heb er een hele week over zitten denken sinds ik dit hoorde. Ja. Wat is het nut? El al die sites hebben het erover over... Uh, ja, het volgende plan wat de elite gaat uitvoeren is een fake alien invasion... Met Project Bluebeam en dan kunnen ze in de, in de lucht, kunnen ze uh, net zoals dat Toepak hologram ja. Kan je hele uh, flote, uh, boze, uh, kwaadwillende aliens kan je projecteren ja. en die ons willen on aanvallen. Dat willen ze gaan doen. Daar hebben al die sites het over. En ik heb altijd me afgevraagd: van, waarom? Wat is het nut als ik me verplaats in iemand die dat gaat uitvoeren? Wat is dat voor nut behalve dat je een schrikmoment hebt? Tuurlijk, mensen schrikken zich de tering. Tuurlijk. En Misschien een hele religieuze sprug, uh, streken zullen ze denken: God komt terug, maar uh, Jan Boeren lul met de uh, pet op. kom in als een hologram is ook nog eens een keer. Het komt, eruit. Ja, het komt er uit, ja, wat heeft dat voor nut? Dan verlies, dan verlies je, je geloofwaardigheid, precies. Dan heb je de mensen even bang gemaakt. Dan, dan wat en waarom mogen dat al die alternatieve sites Die hebben? Het erover van uh, ja, ze doen altijd uh, dat, dat de aliens uh, kwaadaardig zijn en al die sites. Zijn ze nou echt zo fucking naïef? Weten ze niet meer wat er met de Indianen gebeurd is in, uh, toen Columbus eraan kan varen? Toen wij wij hetzelfde gedaan als Nederland in Indonesië en weet je wel, allemaal. Afrika. Dat wij niet precies hetzelfde. Doet de Verenigde Naties ook niet precies hetzelfde. Als je ergens heen gaat, dan maak je de boel aan de krenker, toch? Nou, wij deden het vroeger. De Verenigde Naties doet het nu ook. Van, oh, dan mag je bij ons komen. Dan ben je bij de grote federatie. En dan ben je veilig. En dan krijg je centjes. En uh, technologie. En uh, boe, boe, boe. En... Uh, is dat worden. nu precies hetzelfde. En waarom, waarom maken al die sites zich te druk... omdat dat de media doet alsof het kwaadaardig is? Ik vind het prima dat ze het doen. Want anders zijn we net zoals, zijn we heel naïef en staan. We daar, ja, kom maar, kom maar, kom maar. Red mij, red mij. Ja, dat niet Ik heb liever dat, dat mensen nog een keer... een beetje sceptisch zijn. Van, wow. ja, mensen weten het. zelf wel hoe te handelen. hoor. Ja, het is maar een maar beetje minachtend, is nog, minachtend naar mensen. Om, als, je, als, je, als je nog steeds de media nodig hebt... om jouw beeld van uh, buitenaards leven... of wat dan ook te bepalen... Dan ben je nog steeds niet zelf nadenken. Ik, ik heb toch het idee dat wij bij Net Niet live bijvoorbeeld ook proberen te promoten: van, denk zelf Nou, Je hoeft het ja. niet met ons mee eens te zijn, ja. maar denk zelf Nou, Je laat je niet leiden door bel op, stuur een mail, door een jullie lul uit je nek. Je? Prim, ook al vinden we dat je ongelijk hebt, ja, niet denk je denkt nou vanzelf na. Ja, nou, precies. Ja, ja en zeiden, zoals al die alternatieve media's die ik dan wel eens hoor. Die, maken ze, die, moeten allemaal net, die doen net hetzelfde wat de regering doet, weet je wel? Met uh, For Your Safety. En die, die zitten ook van: voor onze veiligheid moet je dat niet doen en dat moet je niet doen. En ze, oh, ze maken ze zwarte aliens, moet je, oh, dat doen ze altijd. Woe, woe, woe. Ja, kan mij nou schelen? Die aliens heeft ook geen flikkersrijd. Hm? En die aliens heeft ook geen flikkersrijd. Ja, nee, precies. Maar mensen moeten een keer, een keer, en ik zeg het al vaker gezegd, we gaan het nog een heel duistere periode krijgen. En als daar elvormige uh, zwarte schepen die vanaf de maan bij zitten. Dan weet je al wel vooruit nu. Nou, weet je ook wel wie, wie daarin uit tevoorschijn komen en zo. Ja. ja. Dat ja, is vooral voor mensen die naar ons luisteren, is dat ze nou in elk geval de kans hebben gekregen om als er zo iets verschijnt, ja. dat ze ook weten wat er speelt. Op het eerste oog, op het eerste oog vriendelijk oogende, uh, mooie blonde, blonde mensen, blonde, menselijke ET's met blauwe ogen en je alle lichten. Ja, je kan het wel redden. Ik hoef niet gered te worden. Ja, of evil, lelijke lizard. Maakt mij het uit. Ik heb er wel zin in. Laat ze maar komen. Oh. Dat, ik heb er wel zin in. Ik ben niet zo bang als uh, die buren. Maar goed, uh, dat was mijn uh, alienblokje. Ik, uh, ik vond het een goed in elkaar gesteld blokje. Maar leuk opgebouwd ook. nou dank Compliment. Hier moet je misschien weer door. Nou, uh, als ik uh, weer wat nieuws opvang ja. in mijn uh, zoektocht. In de spelonken uh, van het uh, internet. En weer wat denk van... Dat komt door mijn bullshit detector heen. Dan gaat het in de Mickey x fout Dan komt het erin. Of ik betrap de Media op echt een domme fout zoals de buurtje weer heeft gedaan met dit uh, verhaal over uh, wat wij allebei binnen 10 seconden door hadden van... Welke film is dit? Even kijken, het is, uh, ik heb nog een clipje over medicijnfraude. Oké. Okay. Het gaat over het bedrijf Johnson Johnson in Amerika. En ik heb nou een mega boete gekregen, Meg. Oh. Een mega boete. Johnson Johnson liet artsen medicijnen voorschrijven voor aandoeningen waar de middelen niet voor waren bedoeld. Zo werden antipsychotica voorgeschreven aan kinderen met gedragsproblemen. Artsen die meewerkten kregen miljoenen betaald door Johnson Johnson. Artsen die meewerkten kregen miljoenen betaald. Van Pfizer en Glaxo smith Klein in de fout. En ook zij schikten voor miljarden met de Amerikaanse overheid. Amerika? Ja. Oh, je zit dat te denken? Nee. Johnson nou, zit ook in Nederland en die zit in allerlei Europese landen. Ja, het overal. Maar, het is Amerika juist, maar het is een Amerikaanse nee, nee, nee. organisatie. Maar wat nou het ergste is, waar, waarom we dit opvullen? Kijk, we weten allemaal dat die medische bedrijven. dat dat een stelletje grote kernkerijen zijn. En dat die de boer alleen maar uh, voor het geld. En je, het is in geen hol of jij ziek bent of beter wordt. Dus maar je, als ze beter meer je kunnen verdienen als ziek, dan blijf je beter. En als ze ziek meer je kunnen verdienen als beter, dan word je ziek. Ja. Maar, uh, nou hebben ze dus zo eentje ter orde geroepen. Hè? Maar dus ik heb een scenario zo van: ze hebben een miljarden boete. Ze hebben een boete geregeld van 2,2 miljard. Ja. Dat moeten ze betalen aan de Amerikaanse overheid. Ja. Ja. In het clipje zegt die man alleen al: het gaat jarenlang al. Er zijn veel meer uh, medische bedrijven die hetzelfde hebben gedaan. Hij noemde nog een aantal namen. Ja. En ze betalen miljoenen aan artsen. Dus een arts kan miljoenen verdienen als die, als die de medicijnen voor een schot vragen. Ja, een ja, miljoenjarig wat ze verdienen. was ze verdienen. Was ze verdienen. Ja. Dat is 2,2 miljard. Dat is een schijntje. Dat is een schijntje. Dat is als ze dat niets. jarenlang doen. Dat lachen ze om. En daarbij dat, dat geld... Is dat is sterker dat is ingecalculeerd. Kan ik je denk, vertellen. Nou, sterker nog, het blijft in de eigen portemonnee. Want dat geld gaat naar de Amerikaanse overheid. Ja. En laten we eerlijk zijn, die zitten daarachter. Ja, precies. En uh, wat heb je er in godsnaam aan als jouw kind jarenlang uh, een of andere gif in zich ge ge gekregen heeft in onrechten... Dat de overheid daar 2,2 miljard rijker van wordt. Ja, helemaal Dan wordt je kind er niet beter van, want kind blijven de, nee, de blijvende dat schade. Dat is ja. constant zo, toch? Maar dat met wat je in Vlaanderen een paar keer gehoord hebt, dan gaan ze boeten naar de overheid. En diezelfde overheid die ons ook arm trekt. Ja. ja, wat heb ik eraan? We zitten in hetzelfde schuitje als hun. Hun naaien ons weer. Wij worden eigenlijk van, wat we op het begin zeiden, we worden alle kanten genaaid. Alle, alle kanten. Alle fucking kanten. Elke kant. We worden de ene kant op getrapt, En ze trappen in maar de andere kant. Juist, ons keer Wij het hebben nieuws en, en, en initiatieven waar je. Wat wel een goede initiatieven. Wij zitten als de kanker op goede doelen, om even een afsluitclip te hebben. Ja. Wij We zitten als de kanker op goede doelen, en terecht, want de meeste worden allemaal, allemaal rijke, goede gaan allemaal rijke, rijke directeuren en uh, verdienen en een We hebben het lijstje opgenomen, ben Ja, maar ze hebben nu een goed doel in Amsterdam, een groene Amsterdam. En het enige waar je daarvoor hoeft te doen, het is wel een beetje seksistisch. Hoe ja? noem je het? Want alleen mannen mochten er aan meedoen, alleen mannen mochten meedoen. Oh, dat is interessant. Ja. Ik weet niet waarom, ik denk omdat wij iets anders. Maar het gaat erover dat je plassen voor het goede doel. Laat het gewoon draaien. Een opmerkelijke inzamelingsactie zondag in Amsterdam. Op het Beursplein konden mannen hun urine inleveren. De organisatie Green Urine wil laten zien hoe je fosfaat kunt winnen uit afvalwater. Met de ingeleverde plasjes wordt een bijdrage geleverd ja. aan een beter milieu. Het fosfaat kan namelijk als grondstof worden verkocht voor kunstmest. Het startsein werd gegeven door BNN-presentator Ruben Nicolai. En het enige wat je moet doen is plassen, dan uh, zijn er dit soort systemen, die halen daar weer fosfaten aan. van die fosfaten maken ze weer iets. en dat is weer kunstmest. En daar maken we prachtige groene daktuinen van en zorgen we dat het uh, schitterend Amsterdam nog wat groener wordt. Veel mannen vonden het geen enkel probleem om te plassen voor een beter milieu. Helaas waren vrouwen van deelname uitgesloten. Ja. Ik heb dan al twee vrouwen gesproken, die willen ook plassen voor een Groen Amsterdam. Ja, nou, dat is plasduitjes. Wij zijn de plasbegeleiders. Ja. Oh, ja, de plasbegeleiders? Ja, we helpen mensen met de plassen. Oh. <laughs> wij, wij leggen mensen uit waarvoor het hier, uh, wat hier aan de hand is. Ja. Ja, en we sporen ze aan om even een plasje te doen. Voor het goede doel. Nou, ja dat... Ik ja. hey, ben... Mick, Jij zei een leuk berichtje om af te sluiten. Ja, nou, leuk, leuk. Ik ben dus... Hmm? Pist over. Ik het, piste, ik het over. Pist ben ik. Pist? Ik heb godverdomme in Amsterdam een wilplassen gehad. Wildplassen. Voor wildplassen. Voor wildplassen. <laughs> Terwijl ik daar dus achteraf gewoon alleen maar bezig was met het kut Amsterdam groener maken. Je maakt er Amsterdam groener we hebben, ik heb Wageningen ook zo vaak groener gemaakt, maar het mag niet. Ik Ver... heb er verdomme voor betaald. Ik doe altijd. Dat dat een boete. We moeten vanaf nu gewoon, ik heb het al eerder dat gezegd. Dat is een 16 Gewoon wildplassen, gewoon doen. Ja, niet op plekken dat het gaat stinken, maar gewoon in je tuin en zo. En lekker... de kerk aan pissen. kerk aan maar... pissen. Ja, ik heb, een keer, ik heb een keer tegen het uh, Tweede kamer torentje van Rutte, hebben, waar die nou zit. Dus zat een kok. Ja. Daar heb ik tegenaan staan aan pissen met een paar gasten, <laughs> midden in de nacht. Dat was echt zo lachen. Ja. Ik pis op kok, jij pist op kok. Ja, wij pissen allemaal op kok, kok, kok. Nou, dat is een jeugdzonde. Maar we hebben, ik heb wel het torentje van kok toen groene gemaakt. Ja, Gemeentehuizen waarin was groener gemaakt. Ja. De kerk groener gemaakt. Ik heb heel veel plansoonnetjes ook groener gemaakt. Wij, wij, wij verdienen gewoon een lintje. We verdienen allemaal een lintje ik. Hmm. We gaan er maar mee stoppen. Ja. Maar niet uh, voordat we uh, de eindtune hebben gedraaid. En het is weer een uh, toppertje vandaag. En we gaan niet, we hebben besloten unaniem, dat we er niet doorheen gingen lullen. Uh, deze deze artiest verdient het. Maar die tekst is ook zo rottig donders goed. Ja. Luister allemaal naar deze tekst. Hoor. Als je normaal gesproken het laatste liedje doorspoelt, dan denk je van de lullen ze toch maar doorheen. Ja. Ik heb ooit een keer de, de belofte geschonden om niet door een liedje heen te praten. Dat heb ik één zinnetje gedaan. Ik beloof hierbij, dit nummer ga ik niet doorheen lullen. Want de tekst is gewoon te goed. Ja, hier kan je niet doorheen lullen. Het is die, van onze huisartiest. pakje, ja. Het is van onze huisartiest ja, inmiddels. Ja, hij is ook bij ons hier. Ja. <laughs> Helaas niet in mijn fysieke vorm, want dat kan niet meer door Mark Chapman, die in het lichaam uit zijn ogen hebt geschoten. Nou, Mark Chapman niet. Ja, ja, dat is de ja, Patsy die ze het op voorop laten draaien. Maar, uh, maar goed, hij is vermoord. Ja. Omdat hij dingen schreef en dingen zin Zoals en dit nummer. En zoals was, dit nummer. Dit was erbij ja. Maar goed, uh, mensen, bedankt. Hier is John Lennon. En, uh, en tot, tot, de, tot, de volgende, tot de volgende keer. Tot de volgende knoop. Geniet ervan.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 You can take that to the bank. Net neat lie.